Straten hey. aardbeien. Hey, dat is nu de klank van de zon. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Weekendje een beetje doorgekomen. Zeker. Hoe was het met de Pollen? Uh, ja, die waren er <laughs> ook bij. Ja, het maffe was dus bij jou heeft het niet geregend van het weekend. Nee. Of ik was niet thuis, maar ik heb geen regen gezien, nee. Dat is veel, hè? Jawel, hè? Ja, ja, ja, in Gent, een goed half uur. Jo, ja, kijk! Okay. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hé! Hey. Ja, een goede 20 minuten zo drash, maar echt drash. Ja, maar waar ik ben is er altijd een microklimaat rond mij. Dat is, dat is daar. Heel bijzonder. Ja, ja dat is bijna de camper. Hè. Het was vooral het westen. En, uh... Ja, sorry, ze zijn er niet meer geraakt met regen. Nee, maar dat is niks. Vandaag weer 31 en meer. Dat is eigenlijk aan de kust, woont, natuurlijk. Alhoewel, het is er ook warm, blijkbaar. Ja, maar daar is zo... was het niet zo 25 graden of zo? Ja. Dat is wel te doen, hè? Ja, ja. maar toch, toch redelijk warm. Kunnen we nog net aan kijken. Um, genoeg over het weer. De liefde. Ook belangrijk. We moeten altijd beginnen met de liefde. Dat is goed op maandag. Lieve mensen, ik zie dat Jenny wakker is. Goedemorgen Radio 2. En Robert, die zit al uh, ongeveer in zijn hof. Is al klaar met de koffie. Dan de broodjes klaarmaken. En hup, voor een wandeling. In de zoo van Antwerpen. Ja, Wanneer is dat open? Ja, hij zal nu uh, zich aan de klaarmaken zijn, maar ik denk dat dat pas om 8 of 9 uur open is. Ah ja. Geen idee, ik heb er nog nooit zo vroeg gestaan. Nee, nee, nee, maar ik vind het wel een goed, vind het goed, goed initiatief. Ja, goed hè. Robert, go baby. Goedemorgen.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 Het gaat om 8 over zes. Als er iemand vandaag Frans moet blokken, je weet het nooit natuurlijk. Klein liedje daarover. Desenchanté. Was dat ooit geen hit van Kate Ryan? Ja. Dat... ja. Maar Mélène Farmer had er misschien net, net een groter hit mee. Nee. Er <laughs> niet veel zin in, in een chasha. Dat vond ik lekker. Chasha? Chasha? -cha? Ja, absoluut. Niet op dit uur van de dag. Ah, er zijn ze van die dingen die je op elk uur van de dag kan eten. Ja, ja. Maar en ik... daarbij hoort de chasha. Nee, Chipjes. Vraag is die: <laughs> chascha of chascha? Chasha? -cha. Ik denk het ook, ja. Hey, hey, hey! Goedemorgen. Morgen. Je maandag begint. Het is vandaag maandag 12 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat die gijzeling daar in, ja, in Limburg echt niet zo goed... In uh, Leden, ja, Leden. Sorry, in, in Leden niet zo goed iets afgelopen. Maar vooral, ja, daarin blijkbaar aan een hond... Uh, een hond neergestoken, ja, door, door een dader en dan uh, ja, een politiehond die eigenlijk op zoek was uh, naar een persoon die zich daar verschanste. Maar we weten niet hoe het met de, met de hond gaat op dit moment. Ja, nee, mensen maakten zich zorgen, hè. Ja, die vroeg het in de app van hoe zou het met die hond gaan, maar we, we weten het niet. Helaas. Het blijft gewoon lekker zonnig weer. Zo hoort dat als je volop in de examens zit. Of je kinderen of je kleinkinderen. Of jezelf. Heel veel goede moed. Het is voorbij voor je het weet. Sowieso. Oh ja, voor je het weet. Hè. Die examens? Wow, dat is nog een week of twee, zoiets. Ik vind dat zo'n dingen altijd heel lang lijken te gaan. En dan zo'n leuke dingen gaan snel. Dat is nu helemaal zo, hè? Ja, kan gebeuren. Alhoewel, wij zijn van het weekend naar Amsterdam geweest. En dat bleef ook duren, precies. Ah. En toch was het leuk. Ah, ja, kijk. Nou, okay. Het was daar ook lekker weer hoor. Goedemorgen. Heel veel mensen die uh, ja, toch iets willen delen over de regen of het ontbreken ervan. Ja, boer Bart uit Heers, dat is in Limburg, zegt ja, ik lap, ik woon weer in de verkeerde streek wat de regen betreft dan toch. Want die heeft natuurlijk heel graag regen. Ja. En René De Jamers ook uit Limburg, uit Hasselt, zegt ja, nee, inderdaad, hier geen regen. Oh, Limburg heeft toch altijd chance hè. Natuurlijk wel een gezellige provincie, sowieso. Mirjam van den Broek uit Duffel. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. En uh, regen gehad of niet? Geen druppel in Duffel. Maar dat wil niet zeggen, en ik weet ook hoe belangrijk dat water is, maar ik moet er nog toch eventjes bij zeggen hoe zalig het fietsen was. Met voor mij de juiste temperatuur, de juiste wind en de juiste vochtigheid. En dat zal maar een paar dagen duren, dus ik heb ergens nog heel erg genoten. Zeg, zeg jij ook altijd, Duffel is het centrum van de wereld? Ja. <lacht> maar ze zeggen dat daar. Ik heb een vriendin uit Duffel en blijkbaar oh. zeggen die dan altijd ja kom maar, want Duffel is het centrum van de wereld. Die altijd. Oei, oei. Ik dat denk heb dat... ik nu nog niet gehoord, maar het trekt er wel een beetje op. Ik woon heel graag in Duffel. Ik heb dit ook nog niet echt gehoord. Ja, mensen wonen daar echt heel graag. Ja, ze zeggen soms Temse is het Palermo aan de Schelde, dat soort dingen, maar Duffel, <lacht> ja. het centrum is van de wereld. Ja. Nou, kijk eens aan, zeg. Kijk, hè? Het zou zomaar kunnen. Zeg, want uh, jij bent Van Duffel, hè, dat is nu toevallig. Er is iemand die vandaag president Biden ontmoet. Oei. Uh, wat, oei? Wa, ik weet niet wat nu oei is, maar... Uh, ik er zo meteen. Ja, nee, over uh, een minuut of zes hoor je er alles over. Fijne ochtend, hè. Ik blijf luisteren. Daag. Super. Dag. Dag. Dag. Miriam. We ja, hebben een heerlijke, heerlijke nieuwe zomerse song Uit Nederland staat daar nu net in de top 40. Helemaal terecht. Zo aanstekelijk van snelle en kraantje papi. En het gaat over ruggengraat. Popla. Er zijn hier zoveel. Oh mensen zo gestoord, ik drink mezelf er tussendoor. door. Oh mijn god wat is het gore, het lijkt hier wel op Jordan Shore. Elke keer dezelfde typen, letterlijk dezelfde liedjes, zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog. Mijn rug is raad en ik, mijn bier is dan geslagen en ik drink paco's onder de prit. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rug is raad, mijn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 mijn bier is dood geslagen, Ik drink paardloos zonder prik maar Waarom ben ik elke keer Weer bang dat ik iets mis Mijn gegaan Veilig mijn En ik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 Van een sigaret, en in mijn gloednieuwen witte over hem. Mijn ruggegraat niet. Loop maar wat mee te pleren. Van Kepi tot de Ruanese. Vooraan in de Polonaise. Rugggegraat en ik... Vooraan in de Polonaise. Snelle een kraantje, papie en ruggengraat. Wat doet een vrouw uit Duffel in het Witte Huis in Amerika? Een goed verhaal in goedemorgenmorgen over drie minuten. <middels> Proximus geeft je de vrijheid om alles te doen. Want 50 gig mobiele data doet proberen. Ja, om eindelijk via een livestream viraal te gaan. En ook inspireren. Om masterchef te worden na 200 uur aan kooktutorials. En wat doe jij met 50 gig? Ontdek het met mobile Maxi. Nu 6 maanden aan 19,99 euro per maand. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. .be. Proximus.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 Beweeg mee naar minder CO2. De Ford Kuga PHEV is de meest verkochte plug-in hybride in Europa. En hij blijft 100% fiscaal aftrekbaar als u hem voor 1 juli 2023 bestelt. Alle info bij uw Ford-verdeler en op Ford.be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 Je kan niet alle verrassingen vermijden, maar verrast wordt het door wegenwerken? Dat wel.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 Door jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC beweegt met je mee. Goedemorgen, morgen. Inderdaad, veel duffel. gaan we zo meteen nog verder over door. Goedemorgen, 21 over 6. Ja, daar stond er plots in de krant. Vind ik wel heftig in vier op de tien, bijna de helft van de middelbare scholen, zijn er geen examens of moeten ze ze aanpassen? Charlotte van het Nieuws, wat is er aan de hand? Het Nieuwsblad heeft een bevraging gedaan en ze wilden dus weten hoe groot het lerarentekort was, wat de problemen daardoor zijn. Ze belden 200 directeurs uit de lagere school, 50 uit de middelbare school, dus toch wel een pak mensen die bevraagd werden. Uh -huh. En in het middelbaar is het probleem zo groot dat examens gewoon soms niet kunnen plaatsvinden. Oh. In vier op de tien van die scholen uh, zeggen ze, ja, we zitten helemaal met de handen in het haar. We willen leerkrachten vinden voor hoofdvakken zoals wiskunde en talen. En dat gaat dan vaak ten koste van de kleinere vakken zoals godsdienst of aardrijkskunde. Daar kunnen ze dan geen examens afnemen. De schooldirecteur getuigt ook in de krant dat hij al sinds januari geen leerkracht aardrijkskunde heeft en nee. dus, ja, in het vierde middelbaar geen examen kan laten afnemen van, van de kinderen daar of de leerlingen. Nee. Zeg, maar dat, dat klinkt echt supertof. Je denkt dat geen examen, ja. maar dat kan toch niet? want Ze moeten toch beoordeeld worden? Ja, want dan heb je achterstand ongetwijfeld. Maar ze worden wel beoordeeld op hetgeen ze hebben gedaan in het jaar, dus zolang er een leerkracht was. Ook de taken, de toetsen die ze gemaakt hebben. En in sommige scholen wordt het examen ook aangepast, een direct van de middelbare school in Gent, zegt in de krant dat er uh, geen examen Nederlands is, omdat er niet genoeg les was. Maar ze gaan het oplossen met een taak die, dan, die de leerlingen moeten maken en komen presenteren voor een jury. Dus daar kruipt ook wel een beetje tijd in natuurlijk, ja. maar... Dat is een andere manier van, van examens af. Heel veel mensen die nu toch denken van, waar zijn wij in godsnaam mee bezig? Ja, ja, ja. echt. Ik vond het weekend iets, een heel gek gesprek gehad. Het ging dan over het feit van, uh, ja, in de horeca vinden ze geen mensen meer. In de events vinden ze geen mensen meer. In het onderwijs vinden ze geen mensen meer. Wat is iedereen aan het doen? Ah, ja. Waar zijn de mensen ja, ja. mee bezig? Maar in, in de supermarkten is dat ook. Ja. In de horeca, je denkt toch, ja, twintig jaar geleden, waren er toch, waar zijn al die mensen naartoe? Die zijn toch niet allemaal met pensioen of... Er komen toch ook in... nieuwe mensen bij? Ik dacht, die zijn allemaal aan het influencen of zo. Die denken allemaal, oh, daar kunnen we geld mee verdienen. Lekker, Lekker thuis, ik weet het niet. Beroepen. Ja, gisteravond ook. Ik was in Gent op de Korenmarkt. Zondagavond. En ik denk, de helft van de cafés en restaurants waren al dicht. Ja. Terrassen ook dicht. Gewoon geen personeel op zondag. Bizar. Als iemand daar een antwoord ja, maar... op heeft, dat mag ja. je even delen in de app van Radio 2. Want je weet, er zijn slimme luisteraars die altijd wel ergens weten van... Het is daardoor. Vind ik goed, hè. Bon, we moeten even naar Amerika. Allee, we blijven hier, maar we gaan toch even naar Amerika. Het is toch raar dat mensen dan ook spontaan handen op het hart beginnen te leggen. Ja, dat moet zo. Hè. Dat yes. moet zo. <laughs> Ik heb dat gezien op tv. <laughs> Wat doet een vrouw uit Duffel in het Witte Huis bij de president van Amerika? We gaan het haar vragen zien. Goedemorgen, dag Pauline Charon uit Duffel in de provincie Antwerpen. Nu live vanuit Amerika. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen, Pauline. Ja, het is een beetje nacht daar vooral. Waarom wil president Joe Biden jou ontmoeten, Pauline? Um, ik speel dit jaar eigenlijk um, in uh, een hockeyteam hier in een universiteit. Mm -hmm. um, en wij zijn het kampioenschap gewonnen van uh, um, onze divisie. en... Joe Biden heeft ons daarvoor uitgenodigd om ons te feliciteren. Dat is wel heel specifiek. Maar ja. ah, wat denk je dan als je zo'n telefoon krijgt, of ik weet niet, misschien was het een mailtje of een WhatsAppje, als je zo hoort dat je voor, ja, dat je naar Joe Biden mag komen? Ja, ik was eigenlijk echt heel verrast, want mijn coach hier ook gewoon heel, heel normaal over. En ik dacht niet dat je nu heel blij over zou zijn, of is dit iets normaal in Amerika? Maar ja, natuurlijk, ik was echt wel, ik vond super cool. Maar hebben ze ook uitgelegd waarom jullie team nu exact is uitgekozen om hem te ontmoeten? Ja, het is eigenlijk niet alleen mijn team. Dus eigenlijk wordt elk team dat gewonnen is uitgenodigd. Maar wel op verschillende momenten. Dus de divisie 1 zijn we ook al geweest. Ja. En nu wordt hij uitgenodigd. Helemaal goed. En welke richtlijnen moet je moet je houden, Paulien? Um, ja, eigenlijk heb ik nog niks aan informatie gekregen. Ik, weet, ik oh. moet ja. En ik weet eigenlijk nog momenteel gewoon niks. Ja, gewoon je patas aandoen, zou ik Oes wel zeggen. En dat komt helemaal goed. <lacht> denk, als je hem ontmoet, wil je hem graag vertellen of vragen? Oei, dat weet ik niet. Ik denk dat hij vooral... Uh heel in shock ga zijn als ik voor hem sta en niet weet wat ik ga moeten zeggen. Ah, wel, daarom moet je daar nu al over nadenken, toch? Belangrijk, hè, Paulien. Belangrijk. Je moet, kan misschien proberen zo van uh, Hi Joe Biden, I'm Pauline from Duffel and I want to give you a knuffel. Werkt altijd bij die ja, Amerikanen. Ja, zeker. Wat denk je, Paulien? <laughs> Ja, dat zou misschien wel uh, een ideetje zijn. Het is een ideetje, ja. Maar vooral, ik vind het ontzettend fijn dat er iemand uit Duffel eindelijk de president van Amerika gaat ontmoeten. Pauline Jaron, heel veel succes. En uh, ja, slaap nog even, want zo meteen moet je alweer uit je bed om uh, de president te ontmoeten. Ja, dat is waar. Fijne ochtend, Düsseldus. Zijn hier. Jojo. Allee, fijne nacht vooral nog. Jongens, toch. Goedemorgen, het zal ons niet overkomen, denk ik. Foundations nu, van Kate Nash. Peter en Kim. VRT. Radio me Thursday night, everything's fine Except you've got that look in your eye When I'm telling a story and you find it boring You're thinking of something to say You'll go along with it, then drop it And humiliate me in front of our friends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 We fight, I know it's not right Every time that you're upset and that smile I know I should forget, but I can't You said I must eat so many lemons 'cause I am so bitter I said I'd rather be with your friends, mate 'cause they are much fitter Yes, it was childish and you got aggressive And I must admit that I was a bit scared Wind you up My fingertips are holding on to the cracks in our foundation And I know that I should let go, but I can't And every time we fight, I know it's not right. Every time that your upset and I smile I know I should forget, but I can't Or well, I'll leave you there till the morning And I purposely won't turn the heating on And dear God, I hope I'm not stuck with this one My fingertips are Waarom zijn er zo weinig mensen die uh, ja. onderwijs, horeca, andere zaken, veel mensen zeggen van ja, te veel steungeld, maar dat was toch vroeger toch ook zo, Had je toch ook, werkloosheidsuitkering? Ja, geen idee, maar dat krijgen we heel veel binnen dat het gewoon te interessant is om niet te werken of om vier vijfde of deeltijds te werken, dat het allemaal te gemakkelijk maken. Iemand dat het zelf doet, zegt het zelf hmm. van ja. Ik weet niet of het dat alleen is. En de rest moet allemaal ingevuld worden? Hmm. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Het is intussen half zeven. eerst. Goedemorgen. In Leden in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een man van 29 neergeschoten door de politie. Hij was gisteravond het huis van zijn vader binnengedrongen en had er zich verschanst. De vader kon vluchten. De zoon werd naar het ziekenhuis gebracht. En rode duivel Michi Baciuay heeft met zijn ploeg Venerbahce de beker gewonnen in Turkije. De ploeg won de finale tegen Başakşehir hier met 2-0. Baciuay scoorde beide doelpunten. Dat waren allemaal geen makkelijke woorden. Maar dat is echt... En ik wil dat toch eens zeggen, jij doet dat zo goed. Hè? Dankjewel. Zo goed, zonder stotteren. Helemaal goed. Hè? En dit is dan het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Harald Scherling. In de gevangenis van Merksplas heeft een gevangene gisteravond om tien uur brand gesticht in zijn cel. De man liep daarbij zware brandwonden op en hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De eerste verdieping van de gevangenis werd ook ontruimd. Voor vandaag is er trouwens een 24 uren staking aangekondigd in de gevangenis van Merksplas. Volgens de directie al de negentiende staking sinds vorig jaar. De aanleiding is een eerder geval van agressie van een gedetineerde tegenover een medewerker van de gevangenis. Ook twee collega's raakten bij dat incident gewond. Volgens de vakbonden worden dat soort van incidenten niet goed aangepakt. Geïnterneerden met psychische problemen horen niet thuis in de gevangenis, zegt David Warpie van het ACV. We verwachten eigenlijk dat de directie inziet dat personeel toch heel belangrijk is. Ook naar de verzorging toe van hun patiënten. Personeel dag in dag uit krijgt te maken met zware agressie. De laatste agressiegeval was gewoon een moordpoging, een terroristische moordpoging op een personeelslid. Iemand die een mes begint te steken op een personeelslid. En dat wordt nooit niet vernoemd. Ook nooit niet de familie van de personeelsleden, die ook bang afwachten thuis. Van ja, gaat hem thuiskomen, gaat hem heel thuiskomen. komen. <middels> recreatiedomein Denekker in Mechelen gaat bekijken hoe ze de lange wachttijden aan de kassa kan verkorten. Afgelopen weekend was het domein helemaal uitverkocht met elke dag 3000 bezoekers. Door de drukte mochten gisterenmiddag alleen nog mensen binnen die een ticket online hadden gereserveerd. En de bezoekers moesten ook hun identiteitskaart laten uitlezen. Maar niet iedereen was daarvan op de hoogte. Vandaag de lange wachttijden, zegt gedeputeerde Mireille Colson. Het is een bepaald moment opgelopen tot bijna een uur. Dus we weten dat de aanpassen noodzakelijk zullen zijn. Hebben we hebben vandaag gemerkt dat we inderdaad de, met de uit het Brusselse niet bereiken via onze sociale mediacanalen. Ik denk dat we een contact gaan opnemen met een communicatiebureau dat omtrent, en kijken hoe we daar het beste bereik kunnen hebben. Zijn dat de nieuwe kanalen zoals TikTok en Snapchat of zo, ik weet het niet, maar we zoeken inderdaad naar manieren om hun toch te kunnen bereiken en toch de nodige informatie te kunnen meegeven. De stad Hoogstraten blekt tevreden terug op de 371e editie van de Heilig Bloedfeesten. Op een week tijd zakten meer dan 23.000 bezoekers af naar de stad. Het hoogste punt was de processie die twee zondagen op rij door het centrum trok. Daarin beelden zo'n 400 figuranten de legende van het Heilig Bloed uit. En dat gisteren bij temperaturen van meer dan 30 graden. Maar alles is perfect verlopen, zegt ceremoniemeester Luc Vinks. Het is eigenlijk een groot succes geweest. zo hebben we toch ervaren. We hebben hele goede reacties gehad van de omstakel. Dus daar zijn we heel fier op. Vorig jaar na corona was het terug er wat inkomen. Dit jaar hebben we de zaken wat meer op punt kunnen stellen. We hebben ook schitterend weer gehad, moet we erbij zeggen. Dus dat heeft ook voor een goede toeloop gezorgd en ook voor een waardige deelnemersopkomst. En dan heb ik nog het weer voor jou. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met maximaal tot zo'n 31 graden en een zwakke tot matige wind die waait. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van Veertien Nieuws. Bono, goedemorgen. Goedemorgen. Er is iets met honden tegenwoordig ook, toch vandaag? Ja, is een hond gesignaleerd blijkbaar. Inderdaad, die loopt nu op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen in Haasdonk. En dat zorgt toch voor wat file, dus uh, wees daar extra voorzichtig. Nog voorzichtig zijn in de file richting Antwerpen. Op de E313, een kwartier verlies je daar al tussen Herentas West en Massenhoven. En op de e 19 bij Brecht. Ook op de Antwerpsring naar Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is in Borgerhout een ongeval gebeurd. En richting Beveren is in de Thijsmans-tunnel de rechterrij. Strok dicht. Daar staat een defect voertuig en ook wat file. En wie naar Brussel wil, die schuift nu al een kwartier aan. Op de E40 eerst langzaam in Merelbeke door een ongeval. En dan verder dus dat kwartier vanaf Aflichem. Je hebt ook nog een hond? Ik heb een hond. Ja, die is even... niet, hè? Die ja, loopt niet rond. Hopen. Nee, ik heb geen... Ja, dat is nu... Um, je hebt dat zo gezegd tegen mij. Ja. Ik heb niks met honden. Dat is iets anders. Dat is, uh, dat is een groot verschil. Maar ik, ze houden van mij. Je weet wat ze zeggen. Hè? Mensen die van dieren houden, houden ook heel veel van andere mensen. God, maar ik ken toch wel voorbeelden dat het niet helemaal klopt. Hè? My god. Maar nee, het is niet jouw vond die daar loopt. Nee, ik hoop van niet. Ja, ja je weet het niet. Dat zou gek zit hier. worden. Ik, dat is echt een kind voor mij. Breng hem. Eens. Maar zo niet mijn buggetje en zo. Hè? Maar, Breng maar, hem maar eens toch? Mee. Oh, van de meebrengen? Ja, dus juist gisteren nog iemand gezien in Amsterdam. Dat was een mevrouw met een buggy. Ik dacht van, oh, kijk naar het kindje. Het was een zwarte poedel. Ja, dat, dat, -speciaal. dat doe ik dus niet. Hè. Niet -speciaal. met zijn en dat allemaal niet. Ja, het was zo ja, een, een oudere vrouw, een oma. Ik dacht van, oh hij heeft haar kleinkind. Ja, het was een zwarte poedel. Maar toch, als je dat hebt, moet je er goed voor zorgen, vind ik. Dat is waar, tuurlijk wel. Vandaar ik heb het niet. Nee, want het zou het niet kunnen. Het niet <lacht> Die hond zou voor mij moeten zorgen. Het ja. zou mooi zijn zo apport, dat soort dingen. Het is vijf over half zeven, Goedemorgen. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, vijf verse balletjesbrochettes van 60 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Gerold van Belgisch kwaliteitsvlees, gesmaakt door groot en klein op jouw barbecuefeest. Aldi, altijd slim. Bij Ixina engageren we ons voor een kwaliteitsvolle keuken met Duits vakmanschap en 10 jaar garantie. Ixina, ja aan je dromen.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 Yo, Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give. Shoulda known. You was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had. And you tossed it in the trash. You tossed it. a grenade for us.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 Tossed it in the trash Tossed it in the trash Yes, you did over Bruno Mars gehoord hebt. Ja, die mens zal gewoon uh, aan het werken zijn. Hè? Ja, die wel. Die wil nog werken, absoluut. Ja, we waren er even over bezig. Hoe kan dat nu toch dat er in de horeca... één staat nu in de krant het vier op de tien. Scholen. Leerkrachten, ja. Echt ook geen examens kunnen afnemen, omdat de leerkrachten tekort zijn. Overal is er volktekort. In de supermarkt, overal. Reacties die binnenkomen, Kim? Dat Hugo zegt bijvoorbeeld, uh, als men de werklozen zoveel blijft betalen, dan gaan er nog veel meer plaatsen zijn waar ze geen personeel meer voor zullen vinden. En Dirk Toulouse zegt eigenlijk zelf, ja, ik werk ook uh, vier dagen van de vijf en op vrijdag ben ik thuis. En uh, ja, dat is dus... eigenlijk genoeg betaald om, om uh, waarom zou je dan fulltime gaan werken? Ja, Jules Gowart het Geel. Goedemorgen, Jules. Goedemorgen iedereen. Je bent 21 jaar, dus jij kan het weten, vat het even samen, hoe komt het dat we aan geen personeel raken? Oh, de jeugd van tegenwoordig werkt niet meer graag. Jij bent we zelf gaan van de... allemaal varkens studeren uh, en ja. Wacht eens, want jij bent zelf van de jeugd van tegenwoordig natuurlijk, Jules. Um, merk je dat echt of is dat iets dat je denkt dat uh, dat zo is? Nee, want ah, ik heb heel veel in mijn vriendenkringen die thuis zijn en gaan verder studeren. En daar komt niks van die studies. En dat vind ik zo spijtig. Mm -hmm. Het is zo spannend voor te gaan werken. Dus. En hoe komt dat, denk je? Oh, ik denk ook, ze zijn te veel verwend tegenwoordig. Ja, het zou kunnen, hè. Ik was het van 16 jaar oud dat ik kon beginnen werken met vakantiejobs En dat zie je niet veel meer. Nou. Ja, er was, nog iemand. Ik was gisteren ook in een gesprek met een, noem het een jongere iemand, een dochter, die ook zei van ja, in mijn omgeving, eh, die kent ook mensen die dan jonger zijn, er zijn nog heel een pak minder die nog een vakantiejob hebben. Maar dat gaat niet blijven duren natuurlijk, hè. Nee, hoe gaan we dat dan oplossen? Zeg, ja? Jules, wat doe jij zelf? Ik ben zelf plusjesman en ja, ik doe deze job heel graag, dus... Ja, er is werk, er is werk genoeg. Hè. Dat, is, uh, dat is het mooie eraan. Jules, dank je wel om, uh, om er toch nog even te zijn voor de economie. Een heel fijne ochtend. En bedankt Absoluut. voor je reactie. Dat is graag gedaan. Jullie bedankt. Komt goed hoor. En blijf vooral verder luisteren, want we hebben ah, een, een goed verhaal. Het is een mooi verhaal. Ja. met een ja, happy ending wel. Hè. Ja, toch, Ook wel. Zeker. Het is gebeurd aan de kust, waar het iets koeler is. Gisteren is een vrouw plots bevallen in de toiletten aan de Zeedijk in de pannen, Charlotte, wat is er precies gebeurd? Het gebeurde eigenlijk allemaal vroeger dan verwacht. Um, en de baby leek niet meer te leven na de geboorte. De familie van de vrouw ging onmiddellijk kijken of redders in de buurt waren. Die werden erbij gehaald. Die konden de baby reanimeren. Ja. En de moeder en baby werden met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden stabiel zijn, dus uiteindelijk is het uh, goed afgelopen. Um, de redders op het strand die zijn wel enorm onder de indruk van wat ja. er allemaal gebeurde. Allemaal heel snel, maar ze hebben goed gereageerd. Um, we probeerden met de redden te bellen voor een reactie, maar ze willen gewoon even alles rustig verwerken en ja, waarschijnlijk praten dat met ons eventjes. Is, te, is ook wel heel heftig. Het is ja. wel een happy ending, maar toch ja, ja. Ik zou het toch wel te, allee, traumatisch ja, vinden. Te, ja, ik... op, of staat leven op te spellen. Ja. Je hebt dan nog van die verhalen van uh, vrouwen die bevallen om de parking van de snelweg, omdat er een file staat, ja. dat soort dingen. Ja, ja lijkt me wel. Uh... Ook wel leuk voor op je paspoort. Die hebben vallen op de ring van Antwerpen. Het ja. okay. is een goed verhaal wel. Maar vooral in de toiletten aan de zeedijk, in de pannen. Ja. Ho, ho. Bij de pannen, Plopsaland, altijd goed. De hè? panna beach, ook leuk op je paspoort. En zeg, lieve mensen. Als je nog van dit soort verhalen hebt, deel ze gerust. even, Maar ik wil dat je even nadenkt over deze vraag. Waar kweken ze watermeloenen?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 Brooks Bitch, nog een reactie binnengekregen over de vraag van waar zit al het personeel? Waarom werken we niet meer? Ja, heel veel mensen zeiden, de jeugd is lui, maar we krijgen toch ook een beetje tegenreactie. Bijvoorbeeld van Martin Balen uit Harelbeke, die zegt, ja, ik ben niet akkoord. De jeugd werkt wel heel graag, want ze beseffen maar al te goed dat een huis kopen uh, niet zo evident is, momenteel. Je hebt van soorten, maar uh, ja, feit is, examens worden afgeschaft, dat er geen personeel is, dat is vreemd. Mm -hmm. Bon, er is iemand die absoluut altijd wil werken. Marco van de regio! Dat is echt in de categorie werkbeest. Ja, ah, ja. Maar jongen, het aantal kilometers dat die vrouw wel afgelegd heeft, en allemaal met haar verloren. Ongelooflijk. Dat is geen vier, vijf dus. Niet. Zeg maar, de vraag was vooral, waar kweken ze watermeloenen? Het is vooral Afrika, Turkije, China en dus ook bij ons. Maar echt, hè. Margot van de regio, die gaat die bekijken. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Naar welke regio ga je, Margot? Ja, straf, hè? naar regio Oost-Vlaanderen. Ik wist dat dus helemaal niet, maar in Nevelen worden er... Uh, watermeloenen van Belgische bodem gekweekt en ik heb daar al direct 101 vragen bij want ja, ik vraag me dan af zijn die dan, smaken die dan anders? Zien die er anders uit dan watermeloenen uit het zuiden? Uh, is dat de toekomst? Gaan wij hier ja sowieso met klimaatverandering meer tropische um, vruchten en zo gaan kweken. Ja. Er is wel één ding dat ik wel al weet, en dat is dat die uh, geteeld worden in serres, waar het op dit moment heel warm en heel vochtig is. Dus hm. als ik straks niet gesmolten ben, dan ga ik jullie op al die uh, vragen een antwoord bieden. Het zal gaan, hè. Je hebt al een, uh, een oogprobleem gehad, we gaan jou niet laten smelten. Frederik Vets uit Herendhout, die zegt ook ja, in verband met die watermeloen, mijn vader heeft ze staan op zijn groenteplek, dus ja ze worden ook gewoon bij ons gekweekt. Ja, Heerlijk. Zeg maar Margot. Goedemorgen, morgen. Ja? Doe het toch maar even hoor. Oh, hier passeerde net iemand en ik schrok super hard. <lacht> We zien ook uh, op uh, de App van Radio 2. Die prachtige Goedemorgen, morgen auto. Met je ja, schotelantenne, die staat al klaar om zo meteen live verbinding te maken over twee uur met de Watermeloenen. Uh, voorzichtig onderweg. Die straalt toch altijd zo, hè? Maar echt, oh. dit was met die zon erop. Dat was nog beter, zeg. Goedemorgen, tien voor zeven. De Walipa. Onze gast van vanmorgen, Auditie meegedaan heeft bij de Voice Kids. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Wauw. Hij is hier over ja, iets meer dan een half uur. Maar het wordt supergezellig. We gaan nog even door over het feit dat we merken. Ja, examens worden afgeschaft omdat er te weinig leerkrachten zijn. Staat vooraan op de kranten. We vinden geen volk meer in de Horeca, niet in de supermarkten. Er was iemand die zei: een man van 21, de jeugd wil niet meer werken. Ja, maar Luth Gartenijer zegt, Goh, ja, waarom toch altijd de jeugd afbreken? Ik heb zelf twee kleindochters van 25 en 27 mm -hmm. en zijn zo'n harde werkers. Eigenlijk is spijtig om te zeggen, maar luierikken en profiteus zijn er van alle leeftijden. Ja, dat is ook waar natuurlijk. We hadden nog een reactie binnenkregen van Marianne Parment hier uit Wilsbeek in West-Vlaanderen. Marianne, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen allemaal. Jij wou nog even reageren. Vertel eens, Marianne. Eh, wel, ik zou ik zeggen, uh, hoe, zou, wat, hoe zou ik het nu uitleggen? De mensen willen niet meer werken doordat ze genoeg verdienen. Je bedoelt qua uh, uitkering? Qua uitkering. Ik werk bijvoorbeeld halftijd, ik ga mijn leeftijd zeggen, ik ben 58 jaar, ja. ik heb ook gezondheidsproblemen. En iemand met een leefloon of iemand die stempelt, verdient meer of dat ik halftijd ga gaan werken. Ja, en dat is natuurlijk te gek voor woorden, ja. ja. Het... ja ik vind dat niet eerlijk. Allee, ik ben poetsvrouw, ik mm. vind dat anders een job. Ja. En iemand met een leefloon, ik heb gewoon mijn bedrag weten, ik heb nog geen 1000 euro op de maand. Mm -hmm. En iemand met een leefloon krijgt 1300 euro op de maand. Ja. Dus waarom, waarom zou je moeite doen? Mm -hmm. ja, de bedrager... In onze sector, op poetsvrouw, huishoudhulp, zijn er enorm veel tekorten. Mm -hmm. Je kan het allemaal aanleren, maar je moet wel eens... Ja en inderdaad, je moet dan, uh, er moet iets tegenover staan. Wel mooi dat er dan mensen zoals jij zijn, die het toch nog doen, want anders gaat het helemaal naar de band. Naar de de wuppen, dat we zeggen ja. zo. Ja, absoluut. ja, maar het is zo. Allee, ik, ik begrijp het soms niet meer. Alleen zien zij dat zelf niet in. Mm -hmm. Natuurlijk, ik blijf erbij. Je kan een lagere wal raken door, door ziekte of zo, hé? om mm -hmm. te zien omstandigheden, maar mm -hmm. iemand die wil werken, gaat het werk geraken. Maar het is het gewoon, ze worden, allee, ze worden betaald, dus ze zijn gemakkelijk. Dus waarom zouden ze werken? Als ze zo kunnen we genieten van het leven. Dankjewel om het even samen te vatten, Marianne. Wens je een heel fijne ochtend. Ik Nee, nee, het is oké. Het oké. zie je wel. Dankjewel, fijne ochtend. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Het is drie voor zeven. Goedemorgen. Bangkok, Oriental setting in the City, don't know what the city is. Get the creme de la creme van de chess world in a show with everything but Jules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 One night in Bangkok. Bestaan nu je Dovikeuken en krijg... Gratis plaatsing, gratis vaatwas en een gratis inductiekoopplaat. Wij maken uw keuken in België. Dag oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelf gemaakt? Veel beter, verse aardbeien. Go.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 En wel, wij maken nu Michel hier bij Radio 2. En wat kan die man niet? Een van de grote nieuwe talenten van het moment. Aaron Blomaar, nog voor 8 uur. Elke dag, telk voor 2, DFT Radio 2. En nu, exact 7 uur, DFT Nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen. In Leiden is een man neergeschoten na een gijzeling. En vanaf vandaag kunnen ouders online opzoeken of er problemen zijn in kinderopvangplaatsen. In Leden in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een man van 29 neergeschoten door de politie. Hij was gisteravond het huis van zijn vader binnengedrongen en had er zich verschanst. De, va de vader kon weg wel wegvluchten. De man wilde na urenlange onderhandelingen niet naar buiten komen en uiteindelijk besloot de politie een hond binnen te sturen. Maar de man viel de hond met een mes aan en daarna schoot de politie hem neer. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Sinds 6 uur vanmorgen is er een 24-uren staking in de gevangenis van Merksplas. Het personeel is de voortdurende agressie in de gevangenis beu en wil dat de situatie aangepakt wordt, zegt cipier David Warpie van de Christelijke Vakbond. Het personeel dag in dag uit krijgt te maken met zware agressie. De laatste agressiegeval was gewoon een moordpoging, een terroristische moordpoging op een personeelslid. Iemand die een mes begint te steken op een personeelslid. En dat wordt nooit niet vernoemd, ook nooit in de familie van de personeelsleden die ook bang afwachten thuis van ja God hem thuis komen God hem heel thuis komen God, God het vandaag weer zijn en dat ziet een directeur niet in en daarom dat het personeel echt massaal hier onder het pakket staat gisteravond nog was er brand in de gevangenis een gevangene had brand gesticht in zijn cel en liep daarbij zware brandwonden op. Er komt een autopsie op het lichaam van de 41-jarige duiker die omkwam in het kanaal Bocholt-Herentals in Limburg. De man zou niet de juiste uitrusting gedragen hebben en kwam in de problemen. Een vriend probeerde hem uit het water te halen, maar dat lukte niet. Dat lukte enkele jongeren wel. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. Vanaf vandaag kunnen ouders in de kinderopvangzoeker van het agentschap Opgroeien online kijken of er maatregelen lopen tegen hun kinderopvang. Die regels komen er wanneer er tekorten worden vastgesteld in een opvang en als ze niet genoeg weggewerkt worden. Dat was vorig jaar het geval bij zo'n 4% van alle kinderopvanginitiatieven, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. We willen ouders heel goed en volledig informeren om de transparantie in de kinderopvang een stuk groter te maken en ook het vertrouwen te versterken. En zo'n handhavingstraject toont ook aan wat de inspanningen zijn om bepaalde tekorten weg te werken. Dus ouders kunnen dan ook weten wat de evaluatie bijvoorbeeld is nadat men een bepaalde weg afgelegd heeft en of kinderopvanginitiatieven op een duurzame wijze ook echt aan de slag gaan om tekorten weg te werken. Je kan alles vanaf 9 uur terugvinden in de kinderopvangzoeker op de website opgroeien.be sinds Sinds eind vorig jaar verschijnen ook inspectieverslagen van kinderopvanginitiatieven geleidelijk aan online. Onderzoekers van het UZ Leuven hebben een test gemaakt om te bepalen welke patiënt met eierstokkanker geholpen kan worden door bepaalde medicijnen. Acht op de tien patiënten hervalt binnen het jaar. Er bestaat medicatie om dat te voorkomen, maar die is erg duur en werkt maar bij de helft van de patiënten. De test kan dan helpen, zegt professor Toon van Gorp van het UZ Leuven. Aan de hand van de test die wij ontwikkeld hebben, kunnen we dan eigenlijk nagaan bij wie die pillen werken en bij wie niet. En dus bij gevolg kunnen we de pillen gericht gaan inzetten. Als de pillen goed werken, dan gaan we ze natuurlijk gebruiken. Als de pillen niet goed werken, dan kunnen we die dure medicatie eigenlijk beter vermijden en beter naar een ander soort behandeling gaan. Elk jaar krijgen zo'n 800 mensen in ons land te horen dat ze eierstokkanker hebben. Het Oekraïnse leger meldt dat het drie kleine dorpen heeft bevrijd in de bezette regio Donetsk in het zuidoosten van het land. Er zijn beelden van soldaten die er de Oekraïnse vlag planten. Het zou de eerste overwinning zijn in het tegenoffensief van Oekraïne tegen de Russen in dat deel van het front. Rusland blijft intussen beweren dat het de aanvallen van de Oekraïners afslaat. En rode duivel Michi Batshuay heeft met zijn ploeg Fenerbahce de beker gewonnen in Turkije. De ploeg won de finale tegen hier met 2-0. Batshuay scoorde beide doelpunten. Vanaf vandaag beginnen de rode duivels trouwens aan de voorbereiding van de kwalificatiewet Strijd tegen Oostenrijk volgende Zaterdag. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De provincie Antwerpen en recreatiedomein De Nekker in Mechelen bekijken hoe ze de lange wachtrijen aan de kassa's volgend weekend korter kunnen houden. En we komen straks ook nog terug op de 24 uren staking in de gevangenis van Merksplas die aan de gang is. De vakbonden zijn de zware agressie van gedetineerden tegenover het personeel beu. Gisteravond werd er in Merksplas nog brand gesticht door een gevangene. Nieuwe zonnige dag vandaag met maximaal tot 31 graden en een zwakke tot matige wind. Meer is uit Antwerpen over een half uurtje of in de App. Maandagochtend en de zon is op. Hoe zit het met de files van Mona? Er loopt nog steeds een hond op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Dus goed uitkijken in Haasdonk, want daar staat nu wat file. Nog file rijden naar Antwerpen met een kwartier bij tussen Herent als Industrie en Massenhoven. En op de E19 bij Precht. Op de Antwerpse ringen toch ook al wat uh, hinder. Een kwartier file rijden richting Gent, tussen Antwerpen Oost en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland gaat het langzaam in Borgerhout, want daar is een ongeval gebeurd op de rechterijsstook. En de richting Beveren is in de Theismans ook de rechterrijstrook dicht. Daar staat een defect voertuig en al twintig minuten file van op de A12. Richting Brussel een kwartier aanschuiven vanaf Aalst, tussen Bekkenvoort en Rotselaar en vanaf het parkeerterrein in Everberg. Hoe lang kan hier een hond daar lopen, jongens? dat nee, is, ja, is toch echt waar, ja, maar ik, ik stel me voor dat hij gewoon voor de file loopt en dat iedereen er netjes achter blijft. Zo'n enorme hond zijn. Het is wel te hopen dat niemand hem aanrijdt, dat er geen uh, accidenten van komen. Is waar. Uh, weten we ook welke hond het is, uh, Mona? Of is het? Nee, nee, nee, dat, dat is dat, uh, te veel. Is, sorry, nee. sorry, sorry. Goedemorgen, zes over zeven. Het wordt een mooie maandag, hoor. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Ah ja, de hond op de e 17 Dieter Dragon, heeft uh, het avontuurlijk, heeft een klein mopje doorgestuurd. Het is waarschijnlijk een uh, autostrategie. <lacht> hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Kapoen! <lacht> het is vandaag maandag, 12 juni, dankjewel hoor. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het gewoon warm blijft. Lekker zonnig. Als je in een examen zit of kinderen of kleinkinderen hebt, allemaal een goede moed. En ga af en toe zo'n ijsblokje leggen op hun voorhoofd. Dat smelt dan zo lekker weg. Gewoon een ijsje brengen, is dat niet nog leuker? Dat smelt ook lekker weg op een voorhoofd, dat is waar. Ja, dat is jammer. Ontzettend gezellige ochtendshow. Een van de grootste nieuwe talenten van de Vlaamse media komt ontbijten. Ja. Radio-dj, tv-host, artiest, tovenaar uit de Masked Singer. Aaron Blommaert uit Aalst, dat hij echt alles aan kan, bewijst hier rond kwart voor acht. Zeg, morgen hoor je hier een, een bijzonder verhaal van Kim. Het is uniek, ah, ja. het is exclusief. Ja, morgen ga ik het vertellen. Ik vind het wel de moeite. Ja? Ik vind het ja. indrukwekkend, ja. En ja denk tof, hè. Veel luisteren gaan zoiets hebben van... Ik wil dat ook! Ja, ja denk je, jij dat? Je, kan ook een je zal ook een stukje kunnen meemaken. Denk je ja. wel? Ik ga proberen om jullie een beetje mee te nemen in de ervaring, of hoe moet ik het noemen? De beleving. In het ja. avontuur. Het wordt de moeite. Ja, en dan hadden we ook nog iemand die vroeg zeg, hoe zit het nu met die aaronskelk, die reuzen aaronskelk. Vrijdag was Margot van de Regio in de plantentuin in Gent. Zou elk moment in bloei komen te staan. Dat is een grote, stinkende plant. Ja. Hoe is het intussen, Charlotte? Zoals Erik van het zou zeggen, het is gebeurd. Ach, mooi. Ja, het is een van de tien aronskelken uit de plantentuin van de Universiteit Gent. Trouwens, Sumatra is de naam. En de plant wordt door de vorm ook wel eens... De penisplant genoemd. De penisplant, ziezo, daar waren we. En er zijn intussen ook beelden van, moeten we even kijken. Op de app van Radio 2 zie je de, ja, de koddige plant bloeien. Je ruikt ze niet, dat is dat is enige jammer, natuurlijk. Ja, er is een livestream ook, hè? Ja, er zijn er twee. Hè. De ene moet nog een beetje meer moeite doen, maar die andere is effectief aan het bloeien. Aan het, ja, het, het lijkt bloeien. gewoon alsof er zo'n velletje is afgevallen naar beneden van naar de penisplant. Het ziet er ook euh, ziet er fantastisch uit. Ja, is wel bijzonder, hè? Ja, toch wel. Uh, want de e eerste bloeit de plant tien jaar niet, dan pas om de drie jaar. En als die bloeit, is dat niet langer dan 72 uur. Dus het is nu of nooit, als je het wil zien... Je mm. uh, kunt uh, gaan kijken in de plantentuin in Gent. is speciaal tot tien uur vanavond geopend. Je kunt ook de livestream volgen natuurlijk. En er komt, zoals je al zei, een stank uh, vrij. Die lijkt op rottend vlees of vis. Dus, dus uh, ja, misschien een mondmasker aandoen, iets in je neus stoppen. Als je er niet tegen kunt... Maar dus, toch wil zien. En als je zoiets hebt van, oh, ik wil dat thuis ook, gewoon net, ga ik een kotletje halen vandaag, goeie je tussen je bloemen, en over tien uur dan kan je even terug, en dan zal het waarschijnlijk ook zo rijken. Dat gevoel. Alles daarover op VRT Nieuws. Klik je even door op de penisplant. Radio Kun je al een kleine tip geven voor morgen, Kim? Oh, ehm... Dag. Bijna.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 Megan Trainer, komen nog wat reacties binnen op het verhaal dat we merken dat er geen leerkrachten meer zijn. Of amper nog dat er geen mensen meer zijn om in de horeca te werken. Dat er amper nog iemand in de supermarkt wil werken. Ja, heel veel... Er worden dan schuldigen aangewezen van de jeugd. Um, het zijn de uitkeringen. Er zijn heel veel dingen. Het zijn misschien de bedrijven die te hoge eisen stellen. Wat is nog een reactie van Christel? Christel Vlemings uit Buggenhout is een beetje boos. Uh, want die zegt... ja. De mensen die stempelen hebben een grote uitkering. Bij een deel is dat ook zo. Maar ik heb 18 jaar voltijds gewerkt met lichamelijke problemen. En nu door omstandigheden is ze al twee jaar werkzoekend. En, um, maar ze heeft helemaal geen grote uitkering. Al zeker geen 1600 euro. Uh, dus ja, ze vindt het wat overdreven om te zeggen dat mensen een grote uitkering krijgen. Het is een complex verhaal, sowieso. Lieve mensen, ik heb jullie even nodig. Want over exact één maand en één dag... Dan hebben we genoten van Vlaanderen Dan is het alweer voorbij. is dus Met goede optredens op de Grote Maart in Antwerpen. Met onder andere Aaron Blomaart ook live. Er is ook een tv-show. Altijd gezellig. En ik heb je daar even voor nodig. Heb jij op dinsdag 11 juli, dus 11 juli, ook iets te vieren. Een verjaardag, een jubileum. Uh, je Aronskelk begint te bloeien. Je wijsheidsstanden worden getrokken. Kan van alles zijn. Of je bent een enorme fan van de, een van de artiesten daar. Onder andere, ja, ik zie maar iets... Uh, komen, Pommelin Thijs, Camille. Deel dat absoluut in de app van Radio 2. We maken jou beroemd. 11 juli, dus deel het even in de app. Dan trekken we ons plan er wel mee. En waarom steekt iemand een supo in zijn oor? Dat gruwelijke verhaal wil je horen over anderhalve minuut. Deze week bij de inspecteur alles over kortingen. Doe je voordeel tijdens de Grote Korting Special met een pak tips, tricks en onderzoeken. Wordt het leven iets minder duur omdat er meer kortingen zijn? Hoe hard zijn jullie bezig met het zoeken naar goede deals? En wie heeft zich al eens laten vangen? Ik geef straks de resultaten van onze bevraging. De Grote Korting Special. Straks om 9 uur bij de inspecteur. U mis het niet! Hier op Radio 2 plus 1 gratis. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse aardbeien Voor de prijs van maar 2,75 euro Dat is een promo die vraagt om extra slagroom En een bolletje ijs, of twee Aldi, altijd slim En toen zag ik in de Efteling een boom die sprookjes vertelde ja, Dat was dus zo'n dag En toen ging ik supersnel in de piton En toen had Hollebolle Gijs mijn papiertjes op Papier.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 Uh, nee, ze zegt ik vind het eerder een overdreven asperge. Ja, maar het, ja, het is een, een unieke plant. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima per la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Alleen maar unieke luisteraars, dat is Ellen Scharpee uit Erbe Ook Ellen, goedemorgen. Goedemorgen, hallo iedereen. Jij bent apothekeres. Jongens, iedereen zet de radio nu even luider, want... Ja, je maakt toch wel wat mee. Er, er was ooit iemand bij jou die een suppel tegen oorpijn in zijn oor had gestoken. Leg uit. Ja. Het <laughs> is wel lang geleden. Want uh, suppo's moeten we niet meer zoveel maken. Mm -hmm. Maar er uh, was een uh, oude meneer en daar waren suppo's... Voor Oortijn, tegen oorpijn. En ja, die had dat in zijn oor gestoken. <laughs> en wat gebeurt er dan? <laughs> uh, dat smelt. smelt in uw oor. <laughs> maar er gebeurt niks hoor. Oh, nee. um, dat is niet nee, schadelijk hoor. of zo? Nee, nee, dat denk ik niet. Dus zijn vrouw kwam dat dan vertellen en die had veel plezier. Oké, okay, ik heb er nog deugd okay, van gehad. Dus het mag. En... Dat is... het, het hoeft niet elke niet. dag te gebeuren. Nee, het mag niet, het mag niet. Het mag niet. Nee, nee, nee niet. maar ja. Sorry, Ellen, sorry. Maar ergens anders. Ellen. <laughs> Ander gaatje. Dat zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Vul gewoon aan. Bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgen, Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Veel succes. Iedereen gaat naar radio2.be of kijk mee in de app, want we beginnen vanmorgen met de C. Welke C was de naam van de roodharige politieagenten in de gelijknamige tv-reeks op VRT1? Chantal. Welke D is een rivier die door Ninove en Aalst stroomt? Tender. Welke E is een groen bolletje waar ook een prinses op zat? Of lag. R. Welke F is een zalmachtige zoetwatervis? Horel. Dit was lekker. Dit was echt goed. <laughs> Die hadden we slot super... die weten het. Hey, Chantal was inderdaad uh, een fantastische reeks, Oké, zeg zeggen, op VRT 1. Kan je nog op VRT Max bekijken? Vermoed ik. De, de Dender was natuurlijk ook de rivier door Ninove en Aalst. En dan het groene bolletje van de prinses. Conte Punto. Punto. De R het goed gespeeld, hoor. Ja, he. en de Forel, de zalmachtige zoetwatervis. Jouw dag is geslaagd. Geniet ervan. Fijne ochtend, Ellen. Ja, dankjewel. Bye. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Wat is love? Allee. <laughs> Daar ben zot van, hè? Ik was al aan het dansen. Dames en heren, live op de stream van Radio 2. Allee, allee, Kim dansen. Dance the night away. Here we go, maar wat is... Heel mooi berie binnen van Marlene Koer uit Vleteren. Zeg over het werken, misschien mensen heroriënteren. Bijvoorbeeld jullie, met drie voor de presentatie. Ik hoor jullie alle drie graag bezig. Maar met minder kan zeker. Dus wie van jullie gaat naar het onderwijs? Ja, ik wil mij wel laten omscholen. Maar ja, er zijn geen leerkrachten. Oh. <laughs> Willems. Kies Willems Helaas. Goedemorgen. Ralf van Hees uit Antwerpen die vraagt zich af... Is dan officieel een hittegolf? En wel, Jacot, die weet dat ja. allemaal, onze weervrouw. Is dat een hittegolf, Jacot? Uh, we zijn er bijna. Het, het kan zijn, als we vandaag die 30 graden halen, dat we officieel over een hittegolf mogen spreken. Maar die 30 graden die staan wel op het programma vandaag. Uh, in Ukkel zou het misschien zelfs 31 graden kunnen worden. En ja, dan, dan hebben we drie dagen op rij die 30 graden gehad. En voor de rest ook temperaturen boven de 25. Dus dan is de heet, eerste hittegolf een feit. Uh, voor de rest vandaag dus vooral heel veel uh, zon. Eventueel tegen de namiddag wat hoge wolkensluiers uh, En dus in het binnenland 30 of 31 graden. Uh, aan de zee iets koeler met een 25 of 26 graden. En een, een zwak tot matige wind. En dan morgen uh, geen 30 graden meer, maar eerder een, een 28 of 29 graden. En dat dan ook voor de rest van de week. Dus die, die vierde 30 graden die gaan we precies niet meer halen. Ja. Uh, maar wel nog altijd boven de 25. Maar het is wel zo dat is in Ukkel dan, het KMI, daar moeten 30 graden zijn. Ja, klopt. Uh, als het daar 30 graden is uh, en boven de 25 graden, uh, dus drie dagen 30 graden en voor de rest uh, vijf dagen boven de 25, dan hebben we een hittegolf. Hopla. Zeg, ik, ik las ook op VRT Nieuws dat de El Nino eraan komt. Uh, gaan wij daar last van hebben? En misschien even uitleggen wat is dat precies ja. Wel, El Niño is. El Nino is het fenomeen waarbij dat er een, een stukje stille oceaan, dus tussen uh, Azië en tussen de Amerika's, uh, ver weg aan de andere kant van de, van de aardbol, ja. dat er daar een stukje oceaan gaat opwarmen. Uh, we komen net uit La Nina, de tegenhanger, waarbij dat, dat stukje oceaan gaat, gaat afkoelen. Um, geeft ook van alle weerfenomenen, maar El Nino is zo net nog iets intenser. Uh, dus ja, de, de mannelijke variant, dus dat is het jongetje dat net iets meer kattenkwaad uithaalt. Ja. Uh, en, uh, dat zorgt ervoor, zeker in, in andere uh, gebieden van de wereld, dat er ja, heel veel extreem weer voorkomt. Zowel nat weer als droog weer verspreid over de hele wereld. Mm -hmm. uh, normaal gezien, uh, El Nino uh, komt er pas tegen de kerstperiode aan, want El Nino is Spaans voor het kerstkind, als je het uh, zo met een hoofdletter schrijft. Yeah. Uh, maar nu blijkt dat het dat, uh, zeegebied in de stille oceaan nu al aan het opwarmen is, wat dus echt wel vroeg is uh, voor de tijd van het jaar. Um, voor ons gaat dat niet zo'n grote gevolgen hebben. Het is okay. niet dat er bij ons meer extreem weer komt. Maar we hebben wel uit, al uit uh, vorige El Nino's gezien. Dat zo'n El Nino toch bij ons ook zorgt voor hogere temperaturen. Um, de vorige, uh, een van de vorige was bijvoorbeeld in 2015. En ja. daardoor hadden wij in 2016 een extreem warme zomer. Uh, en eigenlijk te ja, goer het warmste jaar ooit uh, gemeten sinds het begin van de metingen. Kijk, je weet, je weet weer al wat bij over El Nino. We uh, hebben trouwens de reactie van de vorige El Nino. Hallo, ik ben Koen Krukke. Dat was dan eten, zijn man, sowieso. Dankjewel, Jacot. We zijn weer helemaal mee. Fijne ochtend. Ik ga Alsjeblieft.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 Te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, ik het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is mijn doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een of de. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Heel mooi weer in Amsterdam van het weekend. En we zijn ook gaan varen op de grachten. En uh, klein beetje datje. Iets te weten gekomen. Die grachten. Je moet eens raden hoe diep die gegraven zijn. Hoe diep, de, hoe diep denk je? Zo diep, diep. Ik denk... Drie meter. <laughs> Heb je dat gezegd of zo? Nee, maar dat lijkt me logisch. All right. schrik je. Top, ja, ja, dat is zo goed. Ja. Nee, dat is effectief. Ik zoek dat dat maar drie meter was. Ja, maar ja, meer heb je niet nodig. Waarom <lacht> <lacht> zou je dieper graven als je maar drie meter nodig hebt? Hoe is dat? dat is ja, ik ben alweer onder de indruk van jou. <lacht> zoals elke dag. Aaron Blomart is in de buurt, die hoor je straks. En ook het nieuws uit jouw buurt, het is intussen half acht. Eerst Charlotte Krul. Goedemorgen. Als er problemen zijn met een kinderopvang, dan kun je dat vanaf vandaag online zien via de kinderopvangzoeker op opgroeien.be. Vorig jaar waren er problemen bij zo'n 4% van de kinderopvanginitiatieven en de organisatie wil daar nu open over zijn. En het Oekraïense leger zegt dat het drie kleine dorpen heeft bevrijd in de door Rusland bezette regio in het zuidoosten van het land. Er zijn beelden van soldaten die er Oekraïnse vlaggen planten. Het zou de eerste overwinningen zijn in dat tegenoffensief. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Harald Geerling. In De gevangenis van Merksplas heeft een gevangene gisteravond een brand gesticht in zijn cel. De man liep daarbij zware brandwonden op, hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De eerste verdieping van de gevangenis werd ook ontruimd. Sinds 6 uur vanmorgen is er trouwens een 24 uur staking aan de gang in de gevangenis. Volgens de directie al de 19e staking sinds vorig jaar. De aanleiding is een eerder geval van agressie van een gedetineerde tegenover een medewerker van de gevangenis. Ook twee collega's raakten bij dat incident gewond. Volgens de vakbonden worden dat soort van incidenten niet goed aangepakt en ze wijzen er ook op dat de infrastructuur van de gevangenis, die dateert van 1900, niet geschikt is om zware gedetineerden of geïnterneerden met psychische problemen op te vangen. Sipier David Warpie van de Christelijke Vakbond. Het personeel is onafhoudelijk agressief, beu en wil oplossingen op lange termijn en niet enkel op korte termijn. Wij zijn de, degene die dag in dag uit de mannen moeten verzorgen. Ik denk wel dat wij ook de appreciatie moeten krijgen Degene die op de gedetineerden krijgen. Ik denk dat personeel veel meer gehoord moet worden en dat er veel harder moet geluisterd worden naar personeel. De stad Hoogstraten blikte tevreden terug over de 371e editie van de Heilige Bloedfeesten. Op een week tijd zakten meer dan 23.000 bezoekers af naar de stad. Het hoogtepunt was de processie die twee zondagen op rij door het centrum trok. Daarin beelden zo'n 400 figuranten de legende van het Heilig Bloed uit. En dat gisteren bij temperaturen van meer dan 30 graden, maar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 ...de jongeren uit het Brusselse niet bereiken via een sociale mediacanalen. Ik denk dat we een contact gaan opnemen met een communicatiebureau... Daarom, trend, ...en kijken hoe dat we daar het beste bereik kunnen hebben. Zijn dat de nieuwe kanalen zoals TikTok en Snapchat ofzo... ...ik weet het niet, maar we zoeken inderdaad naar manieren... ...om hun toch te kunnen bereiken en toch de nodige informatie te kunnen meegeven. Vandaag wordt het opnieuw een zonnige dag met maxima tot zo'n 31 graden en een zwakke tot een matige wind. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws of op vrtnieuws.be. Met die prachtige zon op je dashboard dat is dan weer het voordeel. De file, dat is een beetje minder, Mona. Vertel eens. Ja, grote hinder op de Antwerpse ring naar Beveren, want in de Thijsmanstunnel blijft de rechterij strook dicht door een defect voertuig. Je staat daar 20 minuten in de file vanaf Antwerpenhaven en aansluitend nog eens een half uur van op de A12 naar Bergen-op-Zoom vanaf Ekeren. Ook 20 minuten extra naar Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Frans en langzaam rijden op de E17 vanaf Haasdonk. Richting Brussel tot 20 minuten aanschuiven vanuit alle richtingen. Dus vanaf Aalst, Zemst, ook tussen Tiltwingen en Holsbeek, vanaf Heverlee en Overijse, Op de binnenring rond Brussel vertraag je nu 20 minuten van Grootbijgaarde tot Vilvoorde. Traag rijden op de buitenring, dat doe je in Waterloo. En door een verlies van lading op de E403 van Brugge naar Kortrijk is het uitkijken in Rumbeke, want daar is de afrit gedeeltelijk dicht. Er was iemand die compleet in de war was. Ja, Aaron Blommaert, Aarons Kelk, het is gewoon... Het is veel Aaron, hè? Die hebben dan niks met elkaar te maken. Maar ja. uh, Aaron Blommaert zo meteen in de show. Stel dat je nog boeiende vragen hebt, je kan ze delen. Hij is er over vijf minuten. Wordt ook eens wakker met, bijvoorbeeld in Puglia. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op ElizaWassier. .be.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 Anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got the bleed to feel. Miami, with the heat is <laughs> on all night <laughs> on the beach till the break of dawn.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 Miami. Ja, ze moeten wel een beetje tegenwoordig in Vlaanderen. Woolsmith, het is 20 voor 8 en zeer veel mensen die zich afvroegen hoe gaat het nu met die hond in leden. Kort even samenvatten, wat was daar gebeurd? Er was een man neergeschoten door de politie omdat hij zich in het huis van zijn vader had verschanst. Daar was ook een hond. Die hond werd neergestoken door de man die zich verschanste. En uiteindelijk is het dier naar de dierenarts gebracht, maar is oké. Okay. Okay, hij is dus gewond, ja. maar niet dodelijk gewond. gewond. Dus dat ja, voilà. komt allemaal goed. Ja. Ah, Heldhaftige hond. Goedemorgen. Luister en kijk nu vooral even mee in de app van Radio 2 en VRT1, want hij is radio DJ, tv-host, acteur, zanger, tovenaar uit de Masked Singer en komt gewoon uit Aalst. Oh. Ja, Aaron Blomhaard, wat Blomlaast. kan die man niet? Ja, Goedemorgen, Aaron. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Goed, goed. Hoeveel Ik, uh... keer roepen ze nog een tovenaar aan jou? Nog veel. Maar ja. dat mag voor mij ook blijven duren. Ik heb daar geen probleem mee. Wat, nee. Maar wat doe je eigenlijk het liefste? Ja, dat, dat vragen ze dan altijd. Weet, ik, en ik zeg dan altijd, kijk, ik ben nog jong, hè, want iedereen wijst me daar ook heel op. En dan zeg ik van, ja, dat is ook voor mij, ik ben nog zo jong, dat ik het gevoel heb dat ik uh, ook op een soort van nog school zit, dat ik dus van alles nog mag proberen, al die vakken mag uitproberen. En ooit zal er misschien eens een dag komen dat ik weet, ik ga vooral mij daarop concentreren. is Het wordt toveren. Ja, toch tovenaar. Dat gaat nooit gebeuren. Je gaat nooit weten wat je wil. Dus, uh... Is het waar? Ja, nee, dat gebeurt niet. Maar het is niet erg okay. allemaal. Want radiowerk is toch van het mooiste. Je doet dat goed trouwens. Ah, dankjewel. Ja, echt wel. Hoe valt het mee? Ja, ik vind dat super fijn. Het is ook zoiets dat je, Ja, wat ik daar zo fijn aan vind, als je iets opneemt voor tv, uh, dan weet je pas later wat iemand daarvan vindt. Hè. Als je bijvoorbeeld acteert, dan uh, komt die reactie altijd later. En ja, je doet iets in een studio... Dat niet direct, maar dat je niet direct een respons op krijgt. Ja. Het fijne is bij radio, ja, je bent bezig en je krijgt direct die respons. Dus je hebt een live publiek. Ja. En dat vind ik daar zo geweldig aan. Zalig, hè? En er ja. gebeurt van alles. Hè? Ben je dan zo nooit zenuwachtig als er iets gebeurt dat je niet verwacht? <laughs> ik denk dat ik al weet waar dit naartoe gaat maar ja? Bijna, ja, Dan kan ik soms wel zenuwachtig zijn ja, En je hebt soms ook pranksters rondlopen Die dan ja? zo van alles willen uithalen ja, Voor de Radio 2 doen. luisteraar een prank is eigenlijk een moppeke ah, ja, we... ja. Lieve luisteraar, dit wil je even horen en zien Want vorige week hebben we zelf getest Hoe Aaron Blomhard reageert op onverwachte situaties Aaron, je werkt bij de vrienden van M&M Hier ja. ook op de VRT Jullie hebben een spelletje met WhatsApp Leg eens kort uit, wat doen jullie dan? Dus Whatsappend is eigenlijk ja, heel simpel. Je zoekt een trefwoord in de zoekbalk bij Whatsapp. Mm -hmm. En dan geeft Whatsapp direct weer waar en wanneer je dat woordje hebt gestuurd. Ja, ja. En ik denk dat het woordje waar wij naar refereerden toen uh, warm was. Dat maar was zo. Er belde vorige week een luisteraar naar jullie show. Uh, heet Arne Lely uit oost -Rosebeke. En Arne was een grote fan van, uh, van Arom. Luister en kijk even mee in de app van Radio 2, want op dat moment uh, nam je collega Kouter El Alouche de telefoon op en gebeurde dit. En dan is er ook nog Arne Lely uit oost Goedemorgen. Wat kwam er bij jou naar boven bij het opzoeken van... Warm. Het is een beetje dat, maar uh, we hebben zo'n whatsapp groepje waar we mee naar, uh, naar de Masked Singer uh, keken ook. En het moment dat Aaron zijn uh, kap afdeed, deed, toen ging het zo meteen, ja, berecht erom, van... Amai, die Aaron in Toveraar, dat is echt wel een heet koning. Dat krijg je we ze wel warm van. Vale. <laughs> well, wacht, wie... Ja, wie is dat? Ja, da <laughs> Wat dacht je toen je, toen je het ja, hoort? Maar ik dacht gewoon van... Je wilt niet direct denken van er is hier iemand aan het feiken, want er zijn effectief mensen die zo praten. Die Arne Lely heet er vast, ja. Maar ik dacht wel direct van er is hier mij iemand in de maling aan het nemen, dat dacht ik wel. Hij heeft zich ermee geamuseerd hoor. Ja, ja, Arne Lely. Goed gereageerd, want Arne Lely belde nog eens terug naar jou, en collega Kautar, Luister en kijk nog even mee. Hallo, goedemorgen, Arne. Oh, hallo. <lacht> ik denk echt dat het juist een donker is of zo. Er zijn ook moment die mij verwarmen, Johan Liseel. Ja, dus met die stem, ik snap dat wel. Maar uh, nu ik zit dat uh, Arne Lely uit onze rode bende. Wie is het? Wie is het? Zeg het gewoon. Ah, en Arne, het is nog warmer geworden. Nu dat ik het nog een keer hoor. Oh, oh, oh. <lacht> oh my God. Je moet een heb in een turbo in zitten komen liggen. Moet <lacht> ja, Een keer laten verdwijnen met uw tovenaar stok. <lacht> oh, <lala. lacht> wintovenarenstok? <lacht> het heeft in ieder geval de vlotheid. Van Jens en Donker. Maar wie is het? Nee, is Arne, Peter van de Vijf. Nee, Arne. Arne Lely uit Ransonse Beken. Of misschien wel een heel klein beetje Peter van der de Veer. Ja. Ik wist het. Ik dacht al niet. Van. Ja, we hebben, ons er, uh, hebben we ons er heel goed mee geamuseerd. alleszins. sinds ja. ja. ja. Tot daarmee. Ja, wel heel straf. Ik, ik had echt dat is gewoon een echte West-Vlaming daarmee dat ik dus ja, een Donker. donkerdag. Nee, maar dat is echt heel straf. Ja, we hebben ons geamuseerd, maar je kwam, ja, je bleef wel mooi op je voetjes. Niet, euh, niet, gewoon niet te wenen of zo. Nee, nee, nee maar nee, dat is altijd fijn. Weet, ik weet dan ook, Kouter die weet heel goed wat ze doet en zo en heeft ook die, de touwtjes allemaal in handen. Dus ja, ik kon het gewoon uh, het allemaal laten gebeuren en dan daar vooral heel hard mee lachen. Want ja, wat doet we met iemand die zegt tegen nu hij, hij heet Konijn? Ja. ja gewoon beamen zo. vraag het een keer aan Conor Rousseau. Ja, het is dat. <laughs> vooral muziek. Je zat bij de band Bobby en Uw Solen met een eerste song. Uh, het zou zomaar een zomerheet kunnen worden. Zonde. We zeggen dat van veel songs. Maar dit is ook een kans, Hever Kim. in. Nou, maar je bent ook een echte zondaar, want je hebt een brief gekregen van de deurwaarder. Wat is er gebeurd, Aaron? Uh, ja, dus kijk, ik... Uh, toen ik uit mijn middelbaar kwam, dan had ik een keuze. Hè. Ik, had, uh, ik, ik was ondertussen al bezig bij M&M. Ik had zo'n opleiding aan het volgen. Ik uh, ging beginnen in een familie. Maar ik had zoiets van, het studentenleven, dat kan mij toch ook niet ontgaan. Dus ik had mij ingeschreven om geschiedenis te gaan studeren aan de UGent. Uh -huh. En... Uh, ik merkte dan heel snel, oké, okay, ik kan eigenlijk niet gaan. Ik, kan, ik wilde dat doen voor de studentenfeestjes. Maar uh, de, dus dat lukte niet. Ik, ik, ik kon maar geen enkele les. Dus ik dacht, ik ga me uitschrijven. Maar ik schrijf me uit en ik krijg een mail terug en ze zeggen: ja, maar je moet wel nog altijd uw uh, inschrijvingsgeld betalen? Ah oh, Ja. Maar er staat ook bij: zolang je het niet betaalt, kan je niet terugkomen studeren aan de UGent. Je dacht prima, want ja, ik ja, vanaf... wil niet terugkomen. Dus ik denk, oké, okay, ik ga dat pas doen. Als ik ooit wil terug gaan studeren aan de UGent, ja, dat had ik dus verkeerd begrepen. Want dan kreeg ik een brief ik bleef mails krijgen onder het jaar. En dus dan bleef dat maar een jaar duren. En opeens kreeg ik een brief en daar was echt 150 euro bij of zo. Oh. Omdat ik het, ja, daar zo lang mee had gewacht. Dus als ik u één tip kan geven, gewoon betalen. Alsjeblieft, zie je zo, Bij deze weer geregeld. Zondaar. Het deed gewoon zonde natuurlijk, maar we zitten met een zondaar. Dit is Aaron Bloemaar. Ik heb er lang over nagedacht.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 De zonde van... Goedemorgen. morgen. Aaron Blomaert, zong song is uit. Er kwam nog een vraag binnen van Paul. Ja, Paul de Wilde zegt... Ja, ik heb een vraagje voor Aaron. Is zijn papa toevallig Bart Blomaert? Nee. Nee. Nee, ah, want hij is ook Alstenaar en heeft nog met een Bart Blomhaert samengewerkt als zelfstandig verpleger. Maar ja, een slecht verhaal dan, want nee. een slecht verhaal. Uh, ja. Maarten Blommaert gisteren nog gevierd dat hij mijn vader is. Ja, ah, dat is juist. Ja. Inderdaad, het was vaderig, op die manier. Alla. Ik dacht even dat ze verjaardag was. Nee, nee. oké. Okay. <laughs> maar luister en kijk naar de app van Radio 2, want bij ons Aaron Blomhaert, zanger, acteur en ook familie natuurlijk. Hè. Ja, hoe gaat het met Raven? Hoe gaat dat dan al evolueren? Ja, wat supercool is, is dat er... Uh, uh, wat wij nu hebben gedaan met Raven, is dat... Dat blijkt. Dus Raven is met muziek bezig. Oh. En uh, er bestaat is als, als het multiversum. Dus wat gebeurt er? Raven, die gewoon dezelfde single als Aaron Blomma. Nee, nee, nee, nee, Jawel. nee, nee, nee, Toevallig. Ja. Goeie gedaan. Ja. Goeie stunt. Ja, Goed voor ja. Uwe Sabam. Als ja. ja. ja. dubbel. Ja, sterker. Maar vooral, jij presenteert de voice kit waar je zelf ooit in zat. Ja, lieve mensen, als je dat ooit gemist hebt, we hebben daar geluid en we hebben ook beelden ah. van. Ja. Ah, geniet nog even mee. Kom aan maar doe ik straks voor haar de voor zwem. Oh, dan ik kan Ik die <tries> meisje. En blijf Ja. Maar kijk eens aan, toch? Jij kleine Aaron Pardoel. Hoe goed was dat? Oh, ja, ja, de haar is wel een beetje gegroeid. Dat is, uh... Uh, veel meer haar. Hoe oud was je daar? Uh, ik denk 13, uh, Ja, dertien, Man, dat was in het team van Slongs, die van ons, die daar uh, ja. met een scheve pet op zat. Hoor je die nu af en toe nog? Ja, eigenlijk wel. Ja, wij zijn elkaar dan nog eens tegengekomen op de set van Like Me. Uh, en los daarvan uh, reageert hij zo eens af en toe. Als ik, uh, ja, als ik iets... Ja, doe, moet ik het zeggen, werkgewijs. Dan zegt hij altijd: ja, laat hij er nog weten van, ah, Aronneke, goed bezig. Superfijn. Ja, dat is tof. Ja. Ze, ze heeft ons dat ook laten weten. En het, het bijzondere is, um, Slongs die vergelijkt jou met. Ja, ik had haar zelf laten uitleggen. Slongs met wat ze dus hebben. Morgen ging ik eerst naar boven om te zien of er mijn plantjes gegroeid zijn. Wat er iets is dat ze nodig hebben. En dan denk kijk naar hoe dat jij gegroeid hebt, lieve Aron. Dan kan ik alleen maar trots Jij zijn nu coach in de Voice Kids. Waar je ooit begonnen als knullig jongetje in Team Slons? Dan zie je daarna? na. Kijk. Ja, kleine, kleine verwarring, want ben ik dus wel degelijk host geen coach. Maar ze is nog steeds uh, trots, denk ik. Ik ja, weet ook ik niet wel. welke plantjes dat aan het teken is. <lacht> dat, dus, uh, <lacht> dat weet je nooit met slogos. Ja. Nee, super lief. Maar het gaat voor jou wel super, super hard ook. Hoe zorg je er dan voor dat je niet gaat zweven? Uh, opvoeding van mijn ouders. Ja? Heb ik daarvoor gezorgd zeker? Echt? Zeggen die dat dan tegen jou van? Uh Doe maar gewoon. Maar dat is al heel ons leven zo, denk ik, gewoon bij, ook bij mijn broer en mijn zus. Uh, die zijn altijd heel trots, maar ik denk dat dat ook altijd belangrijk is om gewoon tegen hun kind te zeggen van, maar het is ook maar dat. Door ook mm. gewoon voor mezelf ook altijd te denken, het is ook maar dat. Dat is even straf als mijn, uh, mijn zus die gewoon een goed examen aflegt en, en mijn broer, die ongelooflijk goed is in zijn sport, uh, zijn zij even trots op al die dingen die zij verwezenlijken als dat ik. Uh, ja, wat ik heb gedaan bijvoorbeeld bij de master ja, dus ja. evenveel waard. En dat is ook echt zo. Ik probeer dan ook, en dat is ook zo op stressmomenten. Als ik dan denk, oh, ik moet er echt iets zot doen. En er gaat heel veel vol kijken, er gaat heel veel volk luisteren. Dan denk ik altijd, ça va. En dan probeer ik altijd uit te zoomen. En dan denk ik, wij zijn ook maar gewoon... Uh, wij doen een, paar, maar iets. Een, paar, een paar loebassen op, op, op een zwevende blauwe bol. Hè? Maar plezante luwassen. mooi man. dat je dat zo bekijkt. Dat klopt absoluut. En ik denk dan ook, van als iedereen een beetje die opvoeding had gehad, zonder enige zijn. steen te gooien, dan hadden we waarschijnlijk geen tekort in het onderwijs en in de horeca. Dat soort dingen. Ja. Blijf nog even op de grond hier bij ons in de studio. Aaron Blommaert is supergezellig. Dit is James Blunt. Dat is ook een plezante gast op de wereldbol, hoor. Amai. Stay the night. Ray. It's been a perfect day. We're all spinning on our heels. So far away from real in California. We watched the sunset from our car. We got strangers stopping Okay, dan moet je hem zeker volgen op social media. James Blunt. Dus dat denk je van Simon? Totaal niet. Hij heeft ooit iets gehad met Perry Hilton trouwens ook. Hoe weet jij dat allemaal? Ik heb je ooit mogen interviewen. Jij bent zo'n beetje de showbiskenner van onze show. Dat is dat. Jij kan dan weer alles van grachten, wat het mooi maakt. Ja. Maar vooral, lieve luisteren. Ja, Luggen dat is een compliment. Sch... He? Gelukkig hebben we charlotte die echt. Die weet uit al jullie flauwe grappen lacht. Flauw, ja. flauw, flauw. Flau, flau. Goeie la, grappen. Graba. Sorry, sorry, sorry. Toppie, toppie, toppie. Uh, nee, lieve mensen. Aaron Blom maar bij ons, zometeen nog veel meer daarover. Maar, morgen heeft Kim van Onsen een geheim. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ze gaat iets meemaken en je kan er een beetje deel van uitmaken. Het is echt wel de moeite. Nog één tip. Wacht, tjouwkens, bikes en de ballen. <lacht> Oké, okay, ja. Een nieuwe maand, een nieuwe reeks van Fagda. Flo Windey legt haar hart op tafel. Wat betekent liefde nog in 2023? To in Hoe kijken jongeren vandaag naar de liefde? Ik vind dat, een beetje dat relaties wat overredend zijn. Hoe voelt liefdesverdriet? <laughs> Zo? Pak <laughs> dat. Check het nu op VRT Max. Er zitten meer beats in VRT Max dan je denkt. Meer beats van bij ons. Meer. Maar ook meer Beatles. In Hey Paul, how do you? Let it be. En zelfs meer? Rode oh, beat. Goed, krijg lekker. Als je het zegt, Jeroen. VRT Max.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 Aan het dromen, Camille. Oh, ik het zo voor mij. Groot, goed, gebouwd, ordelijk. Precies wat ik nodig heb. En dan heb je het over... Uh... Wel, over mijn camberdressing. Ah? Goed idee, Camille. De interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerp van je droomdressing of andere kasten op maat. Profiteer nu van onze zomeractie in al onze showrooms. Camber. More space for your place. Batterijen recycleren. Dat doe je niet alleen voor de natuur. Dat doe je niet alleen om de zeespiegel op peil te houden. Of de ijsberen te beschermen. Nee, je doet het ook voor de mens. Dus breng ze regelmatig binnen. Want lege batterijen recycleren. Dat doe je voor elkaar. Samen recycleren, beter voor de natuur en voor ons allemaal. Aaron Bloemaert wil iets doen dat we vroeg of laat allemaal doen. En Kim heeft het al gedaan, jij vast ook. Na toch niet iedereen. Jij ook? Ja ja, maar. Het is 8 uur intussen, VRT Nieuws. Charlotte Kroon. Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen ouders online opzoeken of er problemen zijn in kinderopvangplaatsen. En in leden is een man neergeschoten na een gijzeling. Vanaf vandaag kun je online in de kinderopvangzoeker van het agentschap Opgroeien zien of er maatregelen lopen tegen kinderopvangplaatsen. Die maatregelen komen er wanneer er problemen zijn en ze niet genoeg weggewerkt worden. Dat was vorig jaar zo bij 4% van de initiatieven na inspectie, zegt Vlaams minister van Welzijn Crevits. Die stellen dan vast of alles goed is dan wel of er tekorten zijn. Maar dan is het natuurlijk de vraag, hoe ga je daarmee om met die tekorten? En dat kan je vinden in de handhavingstrajecten. Ofwel betekent getekend dat, dat een kinderopvanginitiatief een bepaalde periode krijgt om die tekorten weg te werken. Als dat niet gebeurt, is het mogelijk dat er ook een bericht komt dat de kinderopvang geschorst of zelfs gesloten zal worden. Je kan alles over een uur terugvinden in de kinderopvangzoeker op de website opgroeien.be. Daar vind je ook recente inspectieverslagen van kinderopvanginitiatieven terug.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 De man viel de hond met een mes aan en daarna schoot de politie de man neer. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De politiehond werd gewond naar de dierenarts gebracht. Sinds zes uur vanmorgen is er een 24-uren staking aan de gang in de gevangenis van Merksplas. Het personeel is de voortdurende agressie in de gevangenisbeu. Sommige mensen die er nu zitten, horen er niet thuis, zegt David Warpie van de christelijke vakbond ACV. En hij vindt ook dat de gebouwen voor de veiligheid grondig moeten veranderen. Worden. De infrastructuur in Merkstas is echt niet meer gemaakt. Dat is nog van 1900. Dat zijn geen deuren, geen grillen. Daar is de veiligheid in de infrastructuur niet gemaakt om zwaar gedetineerden of geïnterneerden te zetten. Die horen ook niet thuis in een gevangenis die geïnterneerden. Het zijn mensen met een problematiek, psychologisch, en die horen eigenlijk thuis in een FPC. Heel agressieve mensen pakken ze daar ook niet meer binnen, want ja, dat is hetzelfde zoals bij ons. Hè. Gisteravond nog was er een brand in de gevangenis in Merkstas. Een gevangene had brand gesticht in zijn cel en liep zware brandwonden op. De politie heeft twee mannen opgepakt die verdacht worden van vier gewapende overvallen op supermarkten. Dat gebeurde onder meer in Vilvoorde, Liedekerken en Halle. De overvallers vielen telkens s morgens vroeg binnen toen de winkel net openging. Een van de twee had een vuurwapen bij. De twee verdachten moeten deze maand nog voor de rechter komen. De steden Hasselt en Genk willen in de toekomst intensief gaan samenwerken. Dat schrijft het Belang van Limburg. Van een fusie willen de twee steden niet spreken, maar het is wel de bedoeling om personeel en materiaal te delen om zo efficiënter te kunnen werken. Dat zegt de burgemeester van Genk, Wim Dries. Nee, dat is niet de bedoeling, een echte fusie tussen Hasselt en Genk. Wij werken eigenlijk al goed samen, ook in het verdeden. Maar het is wel een belangrijke stap. Het is de eerste keer dat Hasselt en Genk op een bredere schaal formeel zeggen, wij gaan samenwerken. Langs de ene kant voor de dossiers die op ons afkomen voor de regio, maar langs de andere kant ook om te kijken, waar liggen er opportuniteiten om elkaar te versterken. En ik denk dat dat wel goed is. Ik denk dat als we de handen in elkaar slaan, kunnen we ook tonen dat we als centrumsteden verder kunnen groeien. Hasselt en Genk gaan bijvoorbeeld samenwerken rond inburgering, maar ook rond deelfietsen. En het Oekraïense leger meldt dat het drie kleine dorpen heeft bevrijd in de bezette regio Danetsk, in het zuidoosten van het land. Er zijn beelden van soldaten die er de Oekraïense vlag planten. Het zou de eerste overwinning zijn in het tegenoffensief van Oekraïne ...tegen de Russen in dat deel van het front. Rusland geeft de herovering niet toe... ...en blijft wel beweren... ...dat het de aanvallen van de Oekraïners afslaat. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het Stuivenberg ziekenhuis in Antwerpen... ...oefent vandaag op de verhuis van alle patiënten... ...die binnenkort moet gebeuren. In september gaat het ziekenhuis dicht... ...en verhuizen een honderdtal patiënten... ...naar het ZNA ziekenhuis Kadix op het eilandje. In de Hoogstraat blikt tevreden terug op de Heilig Bloedfeesten. Op een weektijd tijd zakten daar meer dan 23.000 23 bezoekers af... ...naar de stad Nieuwe zonnige dag vandaag, maximaal tot 31 graden en er staat een zwakke wind. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uurtje of nu al in de app van 14nieuws. Als je nog moet vertrekken, misschien even wachten, want het is echt ontzettend druk, Mona, van het verkeer. Ja, inderdaad. Op de Antwerpse ring naar Beveren is in de Tijgsmatstunnel de rechterijstrook wel weer open. Je staat daar nog in de file vanaf Antwerpen Haven en aansluitend toch nog 35 minuten vanop de A12 richting Bergen op Zoom vanaf Antwerpen-Noord. Ook 30 minuten extra naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Antwerpen verlies je een half uur vanaf Massenhoven. Verder een kwartier op de A12 in Wilrijk, want daar is de linkerijstrook dicht na een ...en nog een kwartier bij vanaf Haastonk en vanaf Brecht. Richting Brussel aanschuiven tot 20 minuten vanuit alle richtingen. Deze ochtend ook op de E429 in Halle. En op de E314 vanuit Heerle of vanuit Genk naar Leuven... ...moet je aanschuiven in aarschot door een ongeval. De weg is daar gedeeltelijk versperd. Op de ring rond Brussel eerder een normale ochtendspit. Op de binnenring een half uur bij van Woutersbrakel tot Jetten. Verder op een kwartier tot in Vilvoorde. En het gaat ook een half uur trager op de buitenring van Woutersbrakel. Tot zaventem. Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Lab, goesting in. Goeiemorgen, morgen. Peter en Goodbye. Uh, Maloko, die kroopt altijd in de piano tijdens optredens. Top, ja, ja, ik snapte het nooit goed. En Lorene vind je dan wel goed? Ja. Hetzelfde, die kruipt tussen een zonnebank. Dat is ook mooi. Ja. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Ik voel zoveel jaloezie tegenover Lorine. Nee, helemaal niet. Maar jij bent toch een grote Lorene? Uh... Zeker. Freak. Maar morgen rond deze tijd, Kim, weten we wat jouw uh, ja, ja. Jou, jou geheim is? Wat is jouw geheim? Maar het is echt iets heel leuks. Ja, ik, ik hoop dat. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Ja, morgen een exclusief verhaal kun je morgen vertellen. Vandaag, maandag 12 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de hond nog leeft. Gelukkig, hè. De politiehond die gestoken is door een gijzelnemer in Leden. Alles oké okay met de hond? Alles oké okay met de ja, hond is dat genezen. Ja, het is. Blijft gewoon lekker zonnig weer. Dan zit je volop in de examens of je kinderen of je kleinkinderen. Heel veel goede moed. En een ontzettend gezellige ochtendshow. Met Aaron Blomhaart kwam nog een mooie reactie binnen van Sarah. Sarah Herman zegt, ik vind Aaron de nieuwe jongere versie van Niels de Stadsbader. Hij heeft bijna dezelfde stem en ik ben echt van zo goed bezig. Ah, oh. oh, Dat is lief. Ik ja, vind ik jou compliment. Ik de, de jongere versie van Nathalie Meskes. Ze is ook zo'n goede actrice, dus uh, toch? Ja. Nee. Niemand? Nee. <laughs> Oké, okay, geen probleem. Aaron Blomhaert, het leuke is dat jij hier bent. Uh, en lieve mensen, kom nu een beetje dichter, want je hebt een gedacht waar iedereen vast een mening over heeft. Wacht, mijn gedacht. Wie ja, had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht Ja, maar, ja, maar zeg, Is dat echt wel uw gedacht? Je bent wel in uw dans vandaag, hè? Ik heb jou heel veel ja. in dansen. Ja, dat is nog een beetje uitloper van het weekend, hè. Mag, Al die heen. feestjes die ik gedaan heb. Bal tropicaal, die, hè. <lacht> mijn gedacht. Oké, okay, Aron, wat is jouw gedacht? Ja, ik uh, zat eens te denken. Ik weet niet wanneer het tijd is om hotel mama te verlaten. <lacht> Oké, okay, leg uit. Ja, ik ben twintig jaar. Eh. Um, en ik moet zeggen, ja, ik, ik ga veel werken, ik ben veel weg. Um, dus ik wil zo niet op, op, op mijn mama en op mijn, op mijn papa zijn kap beginnen leven of zo. Want dat is ja. totaal niet het geval. Mm -hmm. Ze vinden het ook heel, heel gezellig dat ik er altijd ben. Maar soms denk ik, oh, ja, ik doe nu volwassen mensen dingen in mijn leven. Misschien moet ik dan ook zo volwassen mensen dingen in mijn privé gaan doen. Ja. Begrijp? Maar je weet dus niet wanneer of. Nee, nee, het is, het is moeilijk. Omdat het is, ik ben ook maar twintig jaar hè, tegenwoordig, ah. wanneer gaat iemand... Weg uit huis. Ik bedoel, mijn zus is uh, 24 of zo. Nu bijna. Ja, is 24. Ja, ja die woont ook nog gewoon thuis. Uh, en zij is student. En nog heel veel van mijn vrienden die ook wat ouder zijn, die wonen ook allemaal nog thuis. Maar daar tegenover, ik had onlangs zo een gesprek met, met, met Laura Tesoro, Ja. En ze zei zo, jij woont nog thuis. En ik ah. zei, maar. 20 uh, hè? Ja, is maar 20 je vergeet dat. Maar dus daardoor ging dat wel eens door mijn hoofd. Van ja, misschien, misschien moet ik daar toch eens beginnen doen, doen. voor nadenken of zo. Wanneer ben jij uit huis gegaan? Ah, wel, het is al uh, 4:25. vijfentwintig. Ja, Vier, ik, vijfentwintig? Ik had nog langer thuis willen blijven. Ik woonde heel graag thuis. Hallo? Ja, maar dat is een beetje... Je... Ik woon ook gewoon heel graag thuis. Omdat het gemakkelijk is? Het is niet alleen gemakkelijk, het is gewoon echt gezellig bij gezellig, ons thuis. Ja, We okay. hebben allemaal een supergoeie band. Wij lachen echt wat af, nog steeds. En uh, ja, mijn mama kookt gewoon... En moet je ja, veel helpen of, je of, of afgeven? Op uh, bedoel je? Ah ja, moet je... Ja. Ja, liefde, opereen, ja. vooral liefde. Ja. Maar dus niks, uh, centje bijleggen, nee. Vooral liefde. <lacht> maar dat is dus echt een, een ernstige vraag, want ik kan me ja, voorstellen, daar wordt over gepraat, van hoe doe je dat dan, uh, help je dan financieel? Ja, wat, wat wel gebeurt, is dat sinds ik ben gaan werken, dat is niet zo dat ik dan... Uh, vroeger kon ik zo, dat, dat mijn mama zei, die was bijvoorbeeld nog op het werk, en die zei, kun je al naar de winkel gaan? En dan, moest ik, en dan schreef ik echt alles tot in detail op. Wacht, hey, ik heb daar Duurlijk. zoveel voor betaald, ik heb daar zoveel voor betaald. Dat doe ik uiteraard wel niet meer. Ik heb zoiets van, ook. ja, oké, okay, kom. Ja. En ja, jij, Charlotte, wanneer ben uh, 24, 24, ja. hey, jij uit uh, huis gegaan? 24. 24, ja. En jij? Waarschijnlijk denk... was jij zo'n 16 of zo. Nee, nee, wel, ja, het is, uh, <laughs> Ik was 21. Ah ja, zie ik. Ja, want ik ging, ging vader worden. Ja, dus het was van, go baby, dag. Ja, ja, ja, ja. Heftig wel, hè? Ja, ja dat was echt uh, was een goed verhaal. Ja. Ja, ik zat nog op school toen ik hoorde van... Hé, hey, je wordt vader. Op, op, op, op. Doe me gewoon even. Moet je dan, gezellig geweest zijn. Ja, het is wel zo. Mijn ouders die hebben mij enorm geholpen. Want ik had letterlijk ja, ik had geen inkomen. Ik, ik was geen radio-dj of zo. Ik had echt gewoon geen job. Dus ze hebben mij financieel wel geholpen. Op die manier lukt dat ook wel. Maar inderdaad de vraag... Wanneer neem je de beslissing als het kan ik uithuizen? Lieve luisteraar, deel het even in de app van Radio 2... Vanaf welke leeftijd? En hoe werd het dan concreet? En vooral betaal je mee als je blijft wonen bij Hotel Mama of, of Papa of alles daartussen. Iemand zegt de DJ, zet hem op replay, want ik heb mijn stoel verlaten en ik ga de dansvloer op. In 4 5 seconden, mijn jas uitgetrokken, mijn lichaam neemt de controle over, ik beweeg nog. Na-na, I'm na na Don't take off zui a Brianna en Camille, maar omgekeerd dan. Ja, een concurrent van jou trouwens, want uh, die zou ook de zomerhit kunnen worden, Aaron Blomhaart. Ja, het zal wel zijn. Camille is ook gewoon heel goed. Wie denk je dat de zomerhit wordt dit jaar? Goh, ik ben toch wel een grote fan van Bazaar, uh, met oh. Ja. Die zouden nog even niet komen, dat is juist. Die, doen... Allee, ja. die zouden ook kunnen gaan meedoen. Ja, ik vind dat die uh, echt een internationale sound hebben, met Nederlandse taal. Nee. Dus, uh, betreft... Vind jij ook, Kim? Mathieu Terijn mag je nooit zomaar over het hoofd. Nee, nee, Mathieu Terijn heeft een internationale sound. Zeker. Ja, ja. Ja, een grote fan. Ja, ja, ja, van zijn werk. Ja. Ja, ja, ja. Van zijn werk en zijn boeken en zo. Ja. Ja. Maar vooral, we waren bezig over het feit dat jij een heel duidelijk gedacht hebt. Vat nog even samen, Aaron. Ja, dus ik vraag me af, wanneer weet je dat het tijd is om van Hotel Mama te vertrekken dan om ja, eigenlijk alleen te gaan wonen? Reacties die binnenkomen? Mieke Wilbert zegt, wacht nog maar even, het is nog wat vroeg, 20 jaar. En Ludo Hogewijs die zegt, ja, bij het inchecken gewoon even vragen wanneer je je kamer op hotel moet verlaten. <lacht> Dat kan je ook doen. Sandra de Wandeleer uit Temse zegt, Ach, Aron, blijf thuis, zolang jullie zich daar allemaal goed bij voelen. Ik was zelf 27 toen ik vertrok. Mijn broer was 54 Oh, dat is... Oh, nee. 54? Ja, is... ja, de, ja als, als, als het gezellig is, ja, waarom niet? Hè? Dat is wel heel gezellig. Wat vindt je moeder er zelf van? Goh, ik denk, uh, zij zou niks liever willen dat ik tot mijn 54 blijf. Ja? Denk ik. Ja, maar nee. nee. Ik ben... Wat dat betreft, mijn mama is echt... Uh, dat is een topmoeder, maar er is niemand zo ongerust of baart ik zoveel zorgen over mij als mijn moeder. Jawel. En ook vooral als moeder zijn. Tim van ons. ook. <laughs> dat is echt. Ik vertel hier dingen dat die zeggen. Ja, jij bent gek. Maar ja, ik snap het helemaal. Ja, maar die is echt zo. En het gekken is, die heeft dat veel minder bij mijn broer en mijn zus. Ja? Dus op een of andere manier heeft hij dat vooral bij mij. Oh, jij bent de oudste? Nee, nee. Okay. Mijn, mijn zus is de oudste en ik heb een jongere broer. Dus ik ben de middelste. Ah, de tweede. Ah, het... ah, ja, de middelste. Ze zeggen de... ook altijd dat dat de wildste is. Ja. De tweede kinderen, dat zijn altijd de wildste. Klopt. Ja, maar dus dat komt blijkbaar... het wel altijd mee goed. Dat, is, uh... dat zijn wel plantrekkers. Ja, dat zijn heel zelfstandige kinderen. Ja, maf. Maar goed, ja, we wijken af natuurlijk. Um, maar dus, geef ze een voorbeeld van iets waar jouw mama ongerust over is. Oh, ja. Ik moet wel zeggen, ik, moet... Allee, ik, heb sowieso... ik heb één keer een stoot uitgehaald waarvan mijn mama dan dacht, oh nee, kijk, dat is... kijk, dat is ons Naron. Dat is ons ja. Naron. Je kunt er... Allee. Vertel. Het, het was eigenlijk, het... Kort, lang verhaal kort, het was WK. Ja. België-Frankrijk speelt een match. En ja, om mijn verdriet hè, een beetje te, een plaats te geven... Ah ja, verloren te, toen. Hè, ja, ja. Heb ik Verdrinken, zeg maar. Ja, iets te diep in het glas gekeken. Ja. Maar dat was ook dat was twee weken voor ik 16 werd. En mijn mama had gezegd, je mocht drie pintjes drinken op een avond. Omdat <lacht> je oudere vrienden had. En ik ben ook niet zo goed in rekenen. Nee, dus nee. Ik, had dan, uh, ik had iets te veel uh, gedronken. en Ja, kijk. Maar daar leerde ook uit. Hè. En het is sindsdien dat mijn moeder zoiets had van... Oh, maar, en mijn zus kan het gewoon veel beter wegsteken. Dat is eigenlijk het moraal van het vrouwen. <lacht> ja, Zij denkt, een grens zoeken, je weet ja. dat niet. Doen, het, he. en, dus dus, wow. en dus het drinkt vodka en dat ruik je niet, dus dat is wel een woordje. De zomereditie van het slagerfestival. Dat is dansen, meezingen en volle aan zee met Lux Steno en de Romeo's, Maro Christophe, Bram en Lennert en feestorkaan Yeti Paletti. De zomereditie van het slagerfestival. Zaterdag 15 juli in de Proximus pop Arena in Middelkerke. Tickets en info via slagerfestival.be en radio2.be Amai, een nieuw Suzuki Vitara. Ja. En tevreden? Heel tevreden. En niet enkel door die korting van 6.000 euro. Tot 6.000 euro korting. Vraag snel je offerten op suzuki.be Subito, dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy, go, lucky. Yes, gewonnen. Oh, dan ga ik morgen gewoon relaxen in de wellness. Subito. Happy, go, lucky. Speel op nationaleloterij.be of in je verkooppunt. Een barbecue dat soms... Voor de vegetariërs, geen. Maar een barbecue met Lidl, dat is... Ah, burrata, merci. Tot en met dinsdag één burrata plus één gratis. Dat is maar 1,69 euro voor twee stuks. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Ik weet nu eigenlijk dat Aaron Blomaart hier aanwezig in de studio. Ook te zien op de app van Radio 2 een beetje het haar heeft wat George Michael had ten tijde van Wham. Goedemorgen. Morgen. <laughs> Echt ook zo. Ja, ik vind het prachtig. Hè? Echt een goede kop haar. Hè? Ja, veel haar. Goeie kop. Ja, veel haast. Het was oh. op Twitterrein eigenlijk. Ja, ja. Maak het ja. niet ingewikkelder allemaal. Daar gaan we niet naartoe gaan. We waren bezig over Aaron Blommaert, zijn gedachten. Iets ja. wat heel veel mensen bezighoudt. Ik weet niet wanneer het tijd is om Hotel Mama te verlaten. Dag Stefan, u viel uit Dilbeek. Ja, goedemorgen iedereen. Moet je maar even in de discussie? Vertel eens. Wel, euh, ik heb een berichtje gestuurd naar jullie om te zeggen van... Euh, als je jong bent en je bent thuis, is het moeilijk om te bepalen wanneer moet je dat thuis verlaten. Ja. Dat kan afhangen van studies of niet, zo'n dingen. Uh -huh. um, maar een belangrijke levensles, ik ben zelf 51, uh, is van draag je ouders op handen zolang dat je thuis bent en lang daarna ook. Ja. Want die mensen doen zoveel voor u dat je het pas later beseft. En dat is soms spijtig. Dat is heel, heel mooi gezegd. Dank je wel Stefan voor je mooie bijdrage. Maar um, ja, Aaron Blommaert. Ja, We hebben nog een vraag wat je mama ervan vindt. Je zegt dat hij heel bezorgd is. Ja, klopt. Ja, om... ja ze, is, ze is zo bezorgd dat ze speciaal is opgestaan voor, uh, voor jou. Ja. En naar Goedemorgen te luisteren. Goedemorgen, je kan haar ook gewoon zien in de app van Radio 2. Ja. Goedemorgen, mama van Aron Blommert, Sarah van Gijzigem. Hallo, Sara. Hey, goedemorgen allemaal. Dag Kijk, dit is, dit is jouw moeder. Dag. Leuk Leuk, even mee op de radio. Altijd goed zo'n ding. Zeg, Sara, ik hoor vooral dat je hem chanteert zodat hij thuis blijft wonen. Hoe doe je dat precies? Ja. Ja. Chanteren? Ja, ik speel een klein beetje op het gevoel, maar dat is ook omdat dat gevoel zit daar. Hè. Een klein dus als beetje? Als zij zegt van... ja, Als ze zo zegt van... Uh, goh, ik zou misschien eens beginnen uitkijken naar een eigen plek of zo, dan zeg ik... Hoor het dus, Mag ik het eens spelen? Als het geluid van mijn hart dat breekt, dat je nu... oh, oh, oh, oh, oh. oh, dat is hard. Dat is echt hard, zeg. Oh. Zeg maar, Sarah, is dat ook een beetje omdat je misschien denkt... Ja, gaat hij dat wel kunnen, alleen wonen? Is okay. hij daar klaar voor? Uh, eigenlijk niet, want ik denk als Aaron echt dingen wil, gaat hij zich daar zo hard voor inzetten en gaat hij dat kunnen? En gaat dat lukken? En ik moet je zeggen van wie hoe zijn strijken ze wat beter, want ik doe dat ook allemaal. Je leert dat maar door er echt in te staan en door dat te beginnen doen. Hè. Ja. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Het is niet daarvoor dat je het hem vraagt. Ik denk misschien dus wel. wat moet wel beseffen hoeveel luxe dat is als je thuis kunt wonen. Oh, jongens, uh, maar het, het is eigenlijk is... vooral emotioneel. Het is echt een soort uh, fantastische reclamespot die Aaron staat te kijken. Ik, ik zie aan jouw ogen. En, ja, iets tussen. Uh, ik ga haar nu even uh, bij de keel grijpen. Maar ook, je ziet die liefde uit zijn ogen stromen, Sarah. Het is zo mooi om te zien. Zij, een belangrijke vraag die ons bezighoudt ook. Um, Stel dat hij nog tien jaar blijft wonen, moet hij dan bijdragen in de kosten? Dat is echt een ernstige vraag. Uh, nee, bij ons moet hij niet bijdragen bij de kosten. Um, gewoon, het is niet nodig. Allee, ik kan nu niet zeggen dat wij stinkend en zijn of zo, maar mijn man en ik, uh, wij doen het goed. Wij hebben een vaste ja. job. Dus het is echt niet nodig dat ze een bijdraagt. Zoals zij zelf zegt, ik geef veel liefde, dat is waar. Nu moet ik zeggen, af en toe zo niet zijn spullen, in de rug, euh, zijn spullen in de gang laten vallen. Zijn kleren van de oh, nee. droomstrapen. Nee, dat was nee, maar wat je eens een spontaan leegmaken. Ook gewoon zo onderhandelijk. Ik ben niet van Adel. Ik kan zo zijn spoor volgen. Iedereen is binnengegaan, daar is naar gegaan. Dat heeft hij gedronken. Zo, dat, dat mag. Dat Ziezo, mag. We, gaan, we gaan hier moeten de afronden, denk dat. ik, Sarah. Want wat allemaal te genant, die jongen is nu al helemaal aan, aan het blozen. Maar Sarah, dank je wel. Hij gaat nog even blijven wonen, denk ik. Maar okay. waarschijnlijk binnen het jaar ben je hem Oh. Oh. Oh. oh. Nee, doe dat niet. Fijne ochtend, Sarah. Salut. Dag. Dag. Hartje weer breken. Voor dat hart weer breken. Het was je mama op de radio. Ja, nee. Door dat laatste gaat iemand nog naar mijn muziek luisteren. Hè? Door, de, door dat rommelgedoe. Oh, nee. Ah ja, omdat je rommel maakt, helpt het niet meer raar. Ja. Dat bij dat rock'n'roll. Dat is een beetje. Misschien uh, maar... een geen hele propere jongen. Hè? En Aalst, het mag allemaal erin. Aalst. Dankjewel, Dank je wel, Aaron Blomhard. Ik je heel veel succes. En kijk een concurrent van jou, die zou zo ook maar zomerhit kunnen worden, Wil Tura voor het eerst sinds jaren weer in de hitparade en terecht ook, okay, als ik terugkijk. Succes hè man. Dank je wel, merci. Af en toe gebeurt het even dat ik terugkijk op mijn leven veel herinneringen groot en klein waar ik steeds blij om zal zijn ik blijf een warm gevoel bewaren, aan die wondermooie jaren. Vol bezielde passie voor muziek, steeds gesteund door mijn publiek. Ook nu, ook al ben ik iets ouder, voel ik steeds weer die schouder. Is mijn publiek er voor mij? Ook nu blijf ik passief vol zingen, blijf ik doorgaan met swingen en dat maakt me gelukkig en blij. Ik heb altijd zielsgraag gezongen, ik ben nog steeds diezelfde jongen, Een componist van liedjes groot en klein. Ik blijf daar. Heel dankbaar voor zijn Wat kan een zanger zich meer wensen Dan dat hij met heel veel mensen Hart en ziel mag delen met muziek Steeds gesteund door zijn publiek Ook nu, ook al ben ik veel ouder Voel ik steeds weer die schouder. Is mijn publiek er voor mij ook nu blijf ik passief als zingen, blijf ik doorgaan met zwingen, en dat maakt me gelukkig en blij. En dat maakt me gelukkig en blij. Ook nu, ook al ben ik veel ouder, voel ik steeds weer die schouder. Is mijn publiek het wordt mij. Ook nu. Als ik terugkijk van Wiltura, ja. Ik heb zo'n klein vermoeden dat hij ook hoog gaat scoren met al zijn songs in de Radio 2 Top 2000 op het einde van het jaar. ja, als je je op één geraakt zelfs, we zullen zien... Zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is 1 over half 9. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Als er maatregelen lopen tegen een kinderopvang, dan zal dat voortaan ook online te vinden zijn. Via de kinderopvangzoeker op opgroeien.be. Vorig jaar waren er problemen bij zo'n 4% van de kinderopvanginitiatieven en de organisatie wil daar nu open over zijn. En in Duitsland beginnen de grootste luchtmachtoefeningen ooit van de NAVO. Er doen 10.000 soldaten, 250 vliegtuigen mee uit 25 landen. Landen. Die oefeningen zijn bedoeld om te zien hoe een aanval vanuit het oosten kan worden afgeslagen. Buh. Het is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Harald Scheerling. Tien fictieve patiënten van het ZNA Stuivenberg Ziekenhuis in Antwerpen worden deze voormiddag bij wijze van oefening verhuisd naar het nieuwe ZNA Kadix Ziekenhuis op het eilandje. De patiënten worden gespeeld door figuranten en er worden allerlei scenario's en trajecten geoefend. Het Stuivenberg Ziekenhuis gaat midden september na 138 jaar dicht en de 100 patiënten die er dan nog zullen zijn, zullen dan in het echt verhuisd moeten worden. Woordvoerder Tom van der Vreken. Dat is natuurlijk het, het grote verschil met een verhuis die we allemaal kennen, wat wat en wat meubilair in de kamionetten overbrengen en klaar. Hier gaat het ook om mensen die we verhuizen. Mensen die soms best wel ziek zijn. Dus daar moeten we extra omzichtig mee omgaan. Wel, je hebt patiënten die gewoon met de ambulance meerrijden. Die in goed toestand zijn. Daarnaast zul je ook een aantal mensen hebben van op intensieve zorg. En dan gaat er een spoedarts of een intensieve zorgarts mee. Op de stuyvenberg zullen een aantal huizen worden gebouwd. Komen er komen een paar stedelijke diensten, zorgvoorzieningen en groene open ruimte bij. Sinds 6 uur van is er een 24 uren staking aan de gang in de gevangenis van Merksplas. Volgens de directie al de 19e staking sinds vorig jaar. De aanleiding is een geval van agressie van een gedetineerde tegenover een medewerker van de gevangenis. Ook twee collega's raakten bij dat incident gewond. Volgens de vakbonden worden dat soort van incidenten niet goed aangepakt en ze wijzen erop dat de infrastructuur van de gevangenis die dateert van 1900 niet geschikt is om zware gedetineerden en geïnterneerden met psychische problemen op te vangen. Sipier David Warpie van de Christen Vakbonds. We verwachten eigenlijk dat de directie inziet dat personeel toch heel belangrijk is. Ook naar de verzorging toe van een patiënt. Personeel daarin, in dag uit, krijgt te maken met agressie. De laatste agressiegeval was gewoon een moordpoging op een personeelslid. Iemand die een mes begint te steken op een personeelslid. En dat wordt nooit vernoemd. Ook nooit niet de familie van de personeelsleden, die ook bang afwachten thuis. Van ja, gaat hem thuiskomen? Gaat hem heel thuiskomen? Gisteravond een gedetineerde nog brand in zijn cel.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 de jongeren uit het Brusselse niet bereiken via onze sociale mediakanalen Ik denk dat we een contact gaan opnemen met een communicatiebureau daarom, en kijken hoe we daar het beste bereik kunnen bij hebben. Zijn dat de nieuwe kanalen zoals TikTok en Snapchats of zo, ik weet het niet, maar we zoeken inderdaad naar manieren om hun toch te kunnen bereiken en toch de nodige informatie te kunnen meegeven. Opnieuw een zonnige dag vandaag met maximaal tot 31 graden en er staat ook een zwakke wind. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ochtendspits op deze maandag. Mona van het Verkeer, vertel eens. Op de A910 vanuit Yper naar Kortrijk, daar schuif je nu 20 minuten aan tussen Mene en de ring rond Koortrijk. Naar Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven en op de A12 hetzelfde. Tussen Aertselaar en Wilrijk is dat, want daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeval. Nog naar Antwerpen goed uitkijken op de A910 in Mechelen-Zuid. Daar staat een defect voertuig op de afrit. 20 minuten bij vanaf Haastonk en ook vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je een Half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is in Antwerpen-Zuid de linkerrij strook versperd. Dat komt door een ongeval en je staat daar in de file. Richting Brussel aanschuiven tot 20 minuten vanuit alle richtingen. Wel goed uitkijken op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek want in Aarschot is één rij strook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond de Brussel vertraag je wel tot drie kwartier van Grootbijgaarde tot Intervuren. Op de buitenring hetzelfde, drie kwartier van Waterloo tot Saventem. In Schaarbeek staat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 En eigen werk. Tickets en info via GreenhouseTalent.com samen met Radio 2. Goedemorgen morgen. Goedemorgen morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. Peter en Kim. Radio. Goed, het kunt daar niet meer zien. Goedemorgen. Margot van de Regio. Dat is het moment dat je even live meekijkt in de app van Radio 2. Over live bij ons op VRT1, want het ging over meloenen, daar hadden we het over. Vooral in China, Afrika, Turkije, daar kweken ze dat. Maar het is ook bij ons in Oost-Vlaanderen in Nevelen. En Margot van de Regio, die is op dit moment te zien. Ik mag hopen dat daar effectief meloenen ook in de buurt zijn. Ja, het is alles in zin. Een serre. maar, go! Zeker, Maar Naast jou geen meloen, wel een mevrouw. Hallo. Ja. Goedemorgen, vertel ook eens. Meloenen. Ja, ja. ja. Allee, heb je dat gaat er nu echt Wel, Ik zou zeggen, gooi zeker even. <laughs> Gooi zeker even de Radio 2-app of uh, VRT1 open, want het is heel bijzonder om te zien. Ik had verwacht, toen ik hier toe uh, ging komen in Nevelen, dat die watermeloenen op de grond uh, geteeld gingen worden. Maar nee, die worden verticaal geteeld. Dus die planten die hangen eigenlijk omhoog en de watermeloenen die hangen er zoals kerstballen in. Uh, Lin, jij bent hier uh, ja, de verantwoordelijke van de watermeloenteelt. Zo'n bijzondere manier. Ja, we hebben inderdaad voor deze verticale teelt gekozen. Um, omdat we ons ook willen differentiëren van de zuiderse watermeloenen. En omdat het voor kwaliteit en arbeid eigenlijk ook veel beter is. Ja, het ziet er in, in ieder geval fantastisch mooi uit en ik zie hier en daar tussen al die watermeloenen ook gele bloemetjes opduiken. Ja, een watermeloen die geeft eigenlijk mannelijke en vrouwelijke bloemen en de mannelijke bloemen die geven eigenlijk geen meloenen, maar de vrouwelijke, daar komt eigenlijk een watermeloen aan. Ja. De vrouwen die geven altijd net iets meer. Is zo, de watermeloenen zijn wel kleiner dan die van uh, het zuiden die we kennen. Hoe groot worden die ongeveer, de Belgische watermeloenen? Ik heb er nu eentje in mijn hand en ze worden eigenlijk tussen een culo en Anderhalve kilo. Groot. Oké. Okay. Jullie telen ze hier op grote schaal voor een Belgische supermarkt. Ik denk één hectare groot, uh, qua Dus hoeveel watermeloenen telen jullie hier zo jaarlijks tijdens het seizoen? Ja, tijdens de teelt komen er hier zo'n 140.000 watermeloenen af. Oh jee. Ja. Dat zijn er veel. Ja, heel veel. <laughs> <laughs> um, smaken ze ook anders dan die vanuit het zuiden of zijn ze vrij gelijkaardig? Ze zijn eigenlijk wel vrij uh, gelijkaardig. Ja. Dus heel zoet, lekker zoet. Heel zoet, lekker zoet, ja. Heel zoet, lekker zoet, ja. <laughs> um, ik denk dan, als je die in België kunt kweken, dat dat een goede zaak is. Want je moet ze niet laten overkomen vanuit het zuiden, van weet ik veel waar. Dus dat, zijn minder, uh, ja, dat is goed voor het klimaat, minder transport enzovoort. Zijn er nog voordelen van het hier op eigen bodem te kweken? Ja, wij zijn eigenlijk uh, bij Tomeco ook wel heel local for local. Dus daarmee dat het ook voor ons heel goed is dat ze hier staan. Um, we, we hergebruiken het water hier ook. Dus al het water dat gegeven wordt, dat wordt eigenlijk terug opgevangen. En dat wordt teruggebruikt. Zo gebruiken we eigenlijk ongeveer de helft van het water... Dat ze in het zuiden gebruiken voor meloen te telen, gebruiken wij hier. Okay. Dus het is... Ja, en um, ja, het is, ik denk dat ze ook langer houdbaar zijn, want het is korte keten. Ja, inderdaad, ze zijn langer houdbaar. Omdat ze eigenlijk van hieruit gaan, ze direct naar de veilingen en worden ze direct aan de supermarktketen verkocht. En ja, ze moeten niet op de boot in, ze moeten niet... Uh... Nee, nee, dat zijn alleen maar voordelen. Um, jullie telen ze in een serre, hè. Dat wil dan toch zeggen dat jullie die eigenlijk heel het jaar door ook kunnen kweken. Dat zou eigenlijk wel kunnen, maar ja, met, uh, dan moeten we daar belichting op zetten en met de gasprijzen die er geweest zijn. En ja, we hebben eigenlijk ook wel gezien dat de consument na oktober eigenlijk uh, geen watermloenen meer eet. Ja, nee, dat is een typisch zomers product. Uh, het wordt hier ook heel warm in de serre op dit moment en eigenlijk is het nog niet zo heel warm als ik jullie mag geloven, hè? Nee, het gaat hier eigenlijk overdag naar een 27, 28 graden en dan hebben die watermeloenen eigenlijk ook wel echt nodig, maar het is natuurlijk ook een zuiders product is, dus het wordt daar het meeste geteeld. Ja, oké, okay. op dit moment uh, gutst, het zweet hier al over mijn lijf, ik ga ja. er eerlijk over zijn, dus ik ben wel eens benieuwd om de watermeloen te proeven, Peter en Kim, ik ga dat hier ook doen, uh, want ja, niets, geen beter moment om een watermeloen te eten dan op zo'n hete ochtend als vandaag, hè. Emma Wapper met dat briefje, prachtig om te zien, zeg, alles erover zo meteen in onze Instagram, neem daar een abonnementje, het Goede een heel mooie reactie ook van Nico van Elven uit Scherpenheuvel-Zichem. Die zegt heel duidelijk, respect voor landen en tuinbouwers. Maar hoe cool is dat? Dat gewoon water bij ons in Nevelen worden gemaakt. Nee, het is uh, niet cool. Het is, er het is heel warm. Het is <laughs> heel warm. Hoe warm is maar het respect dan? daarvoor. Hey, in bijna 30 graden, daar moet hard gewerkt worden. Hè? En korte keten en met de helft van het water. It's super. Zeer goede zaak. Kijk, het kan geen toeval zijn. Zometeen hebben we een liedje van Meteorum uh, Babette. Het heet één op een meloen. Eigenlijk... <lacht> Van de regio. Oei oei. Komt goed met onze humor hoor. Oei. Zeker. Ja, het is warm voor iedereen hè, jongens. Ja. Maar prachtig. Dankjewel Margot van de regio. En dankjewel Meteor en Babette. Wij waren de belofte. Twijfel in geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de aller allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Want...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 Zijn we dan toch niet die een op een miljoen? Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2 Doe je We dat je films? everybody We're Zala. Even back to the 80s, 90s vooral en Nilly's. En dat geluid, dat zit ook in de, de nieuwe muziek van Reggie. Zo, hè. Ja, maar dan kan je zo goed op die uh, synthesizer rammen. Mevrouw is ervaringsdeskundige. Nee, maar ik zie dat dan bij uh, Pat Crimson en bij uh, Reggie. Reggie, we ja. dat goed, hè? Tuurlijk wel. Woensdag komt Reggie trouwens. Ja, ja, die heeft een nieuwe song uit. Brengt ook een uh, nieuwe vriendinnetje mee. Ja, de is dan. Nee, niet zijn nieuwe vriendin. Nee, nee, nee. Maar, uh, allee, lang verhaal. Maar dat is voor woensdag en morgen jouw belangrijke ontvulling. En dit verhaal is ook goed uit Kuurne, West-Vlaanderen. Dit weekend is er een man getrouwd die niet wist dat hij die dag ging trouwen. Ja, dit wil je horen, Charlotte. Brian van den Boogaert. Daarover gaat het. Hij is voetballer geweest bij Antwerpen en Westerlo. Voetbalt nu in Kazachstan. Is dus vaak van huis, niet al te veel in Kuurne. En hij is eventjes in het land, ging naar het gemeentehuis. Heel mooi uitgedost, want hij dacht dat hij eigenlijk getuige zou zijn van zijn schoonvader. Maar het was eigenlijk zijn eigen huwelijk. Want toen kwam zijn vriendin, die had het allemaal als verrassing voorbereid, in een trouwkleed van om het hoekje met een vriend erbij. En toen, ja, hij was enorm verrast natuurlijk. Ah ja. En hij besefte, wow, dit is mijn eigen huwelijk. Wow. En hij heeft ook wel ja gezegd. Ah, ja. ja, je voor. Schanske. Goedemorgen, morgen. Wel een mooi verhaal zeg. Ik vind het wel tof. Ja. ja. Maar je moet je man zo wat inschatten, hè? van zou je dat leuk vinden of niet, maar... Je hebt al een plannetje in je hoofd. Nee, ik, ik totaal niet. Nee? Nee. Ik regel het. Ja, dan, dan zijn we gesteld. Ja. Goedemorgen, inspecteur Sven. Zo ja. Zometeen weer uh, over belangrijke dingen van, uh, van het leven. Ja. Vertel, het gaat over kortingen heel de week. Kortingen inderdaad, omdat er uh, steeds meer kortingen lijken te zijn. Het is een hele bizarre tijd, want uh, alles wordt maar duurder. voortdurend uh -huh. duurder, zeker in de, de supermarkt en in de winkels. En dan zie je toch zoveel kortingen. Zijn er meer kortingen dan ooit? Hoe moeten we die kortingen echt begrijpen? Ja, we gaan deze week alle hoeken en kanten van de kortingen is bekijken. Eh, ja, ik weet dat er in een bepaalde winkel, ik kan de naam niet noemen, dat de kortingen daar altijd op de kop van de regel staan. Ah, ja. Dat klopt. En weet je wat ik ook al heb gehoord? Dat ze soms eerst producten, maar nu niet in de supermarkt per se, maar mm -hmm. naar boven doen... Ja. En dan er korting opgeven. Ja, maar dat, dat is nu wel, sinds een, een, een anderhalf jaar, twee jaar, is er nieuwe wetgeving waardoor dat niet meer zomaar kan. Dus als er nu, uh, uh, uh, uh, dat is vaak bij elektrotoestellen, ja. Zo, ja, dat ja, die ja. Eerst, uh, eerst in prijs worden verhoogd en dan plots tegen de solden zijn die veel goedkoper. Nu moet je altijd een maand vooraf, um, dat op uh, de laagste prijs van die maand vooraf, moet de korting worden gegeven. Dus dan kunnen ze niet meer zomaar foefelen. Dat is, dat is, dat is goed. Goed. wel echt een goede wetgeving, al wordt ze denk ik niet altijd nageleefd, maar daar gaan we deze week ook eens checken. Oké, okay, oh, kortingen. Ja. Verhaal, deel het vooral in de app van Radio 2. Zeker. Godt alles over vanaf 9 uur bij de inspecteur. Ah, dit is goed om wakker te worden, zie. De Romantics. Goedemorgen. Nog een keer jongens. Komt u. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? En we gaan het morgen allemaal weten, want Kim van Onsen heeft een geheim. En nu zometeen, of ja, het nieuws nog alleszins, veel geheimen. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Poie fruit. Avec toi.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 Koop ook jij zonnepanelen bij ons. Winkelen blijft duur, kortingen krijgen meer dan ooit onze aandacht. Maar hoe doen we dat op een goede manier? Dat zoek ik deze week uit, vandaag over het aantal kortingen. Vandaag voor twee, VNT Radio 2.